Het is vier uur, trams ontsporen in Den Haag. Goedemiddag, ik ben Bart-Jan NOS om drie. Het is geen beste dag voor tramverkeer in Den Haag. Eerst werd in de buurt van Scheveningen een voetganger aangereden. De tram kwam net uit de remise en er zaten nog geen passagiers in. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een uur later botste op het korte voorhout een tram tegen een paal nadat hij was ontspoord. Een passagier raakte daarbij licht gewond. En vanmiddag ontspoorde er weer een tram in een tunnel vlakbij station Hollandspoor. Niemand raakte gewond en de passagiers zijn door de bestuurder uit de tunnel geleid. Waardoor de trams in Den Haag konden ontsporen is nog niet duidelijk. De Libiër, die jarenlang werd verdacht van het opzettelijk veroorzaken van de schipolbrand, eist een schadevergoeding van 650.000 euro. Hij werd in maart definitief vrijgesproken... Zijn advocaat legt uit waarom hij nu ruim 6 ton eist. Dan moet u denken aan het feit dat de cliënt uh, gewond is geraakt... tijdens zijn periode van herstel. Uh, onbevraagd is geworden. Uh, een isolement heeft verkeerd, langdurig. Uh, en uiteindelijk is uitgezet naar oorlogsgebied. De man werd namelijk uitgezet naar Libië. Daar woont hij nu nog steeds. Maar zijn advocaat probeert een verblijfsvergunning voor hem te regelen. De Schiphol in oktober 2005 kostte 11 mensen het leven. Tijdens de feestdagen moet je kleine brandjes vooral zelf proberen te blussen. Dat zegt de brandweer van Den Haag. Want ze hebben het al erg druk deze dagen. We zien de laatste paar dagen al heel veel woningbranden. Meer dan gemiddeld in een week. En ja, dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Uh, maar je ziet wel ja, als mensen weer meer, uh, meer binnen zijn. Gezellig de kaarsjes aanzetten. Gezellig samen gaan eten. Vaak is het toch... Ja, ik had even niet goed opgelet. Ja, ik had ze gewoon zo op een schaal neergezet. Dus uh, een kaars in een, uh, in een mooi houdertje. Uh, die stevig staat. Uh, dat is hartstikke veilig. En je moet dus ook vooral opletten. De brandweer houdt zich liever bezig met bijvoorbeeld branden in huis... of autobranden. Het weer tot slot. Overwegend bevolkt. Trekken buien over het land. De wind waait al een stuk minder hard. Morgen op eerste kerstdag is het rustiger weer. En smiddags gaat ook de zon schijnen. Dat was het. Er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. A ah, en verkeersinformatie, een paar dagelijke files vanuit Amsterdam naar Amersfoort op de A1, verder op de A10 tussen knopen Komplein en Westpoort 2 kilometer, een ongeluk zorgt voor file op de A12 naar Utrecht voor Knopend staat 3 kilometer.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 Nergens voor nodig? Kom op 14 of 28 december naar onze Zorgadviesdagen. Kijk op unuw.nl zorgadviesdagen.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 Ga naar anderzorg.nl. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Verzeker je voor 62,25 euro. Ga naar anderzorg.nl en stap over. Hey, dit is Adam van Maroon 5. Dit is Roel van Velze. steun 3FM. Hoi, ik ben Miss Montreal, steun 3FM. En vraag nu je serieus riek. Ja, wij staan. 3FM. Paul and Kuhn. Serious request. 3. FM.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 Spread. Mike van Leuven, Twan, Horsten, uh, Els Dennison, Bart Jeroen, Dave Brouwers en Tinka Heiliger voor het aanvragen. Van uh, Finn, Lizzie en veel belangrijker voor uh, je steun, je bijdrage aan 3FM Series Request. Je bijdrage aan het Rode Kruis, 800.000 kinderen die jaarlijks overlijden aan diarree. En dat aantal kunnen we met een enorm, nou echt met, met een schrikbarende hoeveelheid terugbrengen. En dat willen we, en dat willen we met, met, ja, met zoveel mogelijk doen. En vandaar vragen we nog eenmaal om jouw steun. 0909-1336 is het telefoonnummer. 0909 1336. We hebben echt extra manschappen die klaar zitten voor je. 3fm.nl slash doneer. Dat is de website waar je terecht kunt om de rechtstreeks te doneren. 3fm.nl slash doneer. Of als je dat prettiger vindt, Giro 661. Ik herhaal. Giro 661. Ja, eigenlijk alles is mogelijk bijna. Er zijn zoveel manieren om een donatie te doen. En als je denkt, ja die plaat dat maakt mij ook niet zoveel uit. Het gaat me echt gewoon om de donatie. Zeg maar, dat het terecht komt bij die kinderen. Dan, dan kun je ook gewoon doneren. Hè? Ik bedoel, we roepen de hele week om die plaat natuurlijk. En dat, dat kan nog steeds. Maar een donatie op zich. Zo is het, Gio661, inderdaad, 3fm.nl slash doneer. Um, ja, dit zijn de eerste uren van ons, tenminste de eerste, zo beginnen we natuurlijk bij het ja. glazenhuis. Maar nu ook, ik hoorde het net zelf, dat dit onze gezamenlijke uren zijn, zeg maar. Ja, Niet als oh, iets dus veranderd uh, voor luisteraars hoor, nee. maar dat, dat betekent wel dat we echt een beetje zo erg naar het einde aan toe Eerlijk, werken zijn. hè, ja. ja. Dat, we nu af en toe, dus dat, dat ik nu ook even daarheen kan komen om een knop in te drukken of Ja, zo, joh, al als jij je geroepen voelt, dan mag dat sowieso. No. Ja. Zou je een, een, een knop in willen drukken? Je Paul, weet hoe het werkt of niet? Paul die hangt even over de tafel heen en die doet de knop in. Ja, nou, een stukje zelfbevlekking van de bovenplan. Hoppakee, hoppakee. Leeuwarden, hoe is het buiten? Oh jongen, wat zijn jullie die hard om? Lekker, lekker, lekker. Feesten hier op het plein, uh, maar het andere plein, daar is het ook feest. Dat is de Kerkhof. En Dat zijn wij. De, ah, Erik! Hey, Erik! Hey. Hallo mannen! Hallo! Hoe gaat het? Ja, ja, goed, dit ja. is de, de, de rare, slopende, maar o oh zo belangrijke laatste dag. Ja, zeker. Hey Paul, heb je net uh, iets meegekregen van het feit dat je uh, geliefde... hier oh, vandaag ja. toch optreden heeft Hij zat alleen maar naar het scherm te kijken. Zelfs zonder geluid begon aan te linken zelfs. Ik, ik, ik kende die muts niet, maar ik dat zag er goed uit. Zeg. Je kende de muts niet? Het ja. zag er buitengewoon goed uit. Ja, nou, absoluut. Ja, en absoluut. Dat, dat ene liedje wat, wat we dan hoorden, dat klonk ook nog eens heel lekker hier op radio. Mooi zo. Hey, ik heb een vraag aan jullie. Want toen ik jullie afgelopen, wanneer was het? Woensdag, opsloot. Althans, naar de overkant. Mocht, mocht begeleiden. Toen stelde ik de vraag, wat zal je het meest gaan missen, behalve het feit dat je niet mocht eten? Nu zijn we er bijna. Wat heb je het meeste gemist, Paul? Ze stond net op het podium. Ja, dat dacht ik aan. <laughs> nee. Ja, nee, ja, dit is een cliché, maar dat is... Uh, ik waar ik gewoon heel erg naar uitkijk is nu, uh, als het dan straks kerst is, morgen en overmorgen, om gewoon gezellig bij mijn familie te zijn en bij haar familie. En gewoon de kerst door te maken. Gewoon iedereen bij elkaar. En... Uh... Ja, dat is ja, ja, ja. Ja, ja, dan word je hier gewoon. Oh. Ja, nee, maar ook ja. Wat, wat ik zelf heel erg heb, is gewoon het feit dat je, dat je gewoon kan lopen en gaan waar je wilt. We zitten hier echt gewoon op ja. een paar vierkante meter opgesloten. Uh, gewoon een beetje frisse buitenlucht. En gewoon denken: oh, ik doe dat. Ik ga dat is waar. Ik privacy. Gewoon naar buiten, dat is iets. Ja. Ja, ja. En Koen? Ja, nou ja wat, wat op zich te gek is, hoor. maar die continue aandacht natuurlijk. En je rolt je bed uit en uh, hup, dan sta je weer in een glazen huis. Ik, ik moet wel zeggen, het moment dat ik vanavond in mijn bedje kruip, de gordijnen dicht doe, dat het echt donker is en volledig stil is. Oh, oh. Dat, uh, Daar kijk ik ja, toch wel heel veel erg... trilling ja. nog missen uh, s'nachts. Ja, we hebben een lekkere basondersteuning. In. Ja. Ik, wou zeggen, ik kan me ook voorstellen dat het nog allemaal flink in je hoofd nagronst. Dat, uh, dat, dat, dat deze hele week, als je straks ja. in je bed ligt. Nou, als ik morgen opsta en doe ik de gordijnen open, dan ga ik even op mijn balkon staan zwaaien. Om een <laughs> ja. beetje af te kicken. Dan denk ik dat ik dat doe. Even iedereen gedacht zeggen. Ja. Uh, maar um, hoe, uh, hoe voelen jullie? Je? Heb je het gevoel dat, je, dat het echt nu echt. Ja, het is de, dat uur u is, uh, ja. nakende, dus, zoals het dan zo mooi heet. Nee, als, ik, als ik ga zitten, dan denk ik wel, oh, ik ben moe. Dus ik ga vooral niet, niet nee, zitten. Niet? Want nee, inderdaad, het, we hebben echt nog een hele Precies. mooie te gaan. We en hebben die spirits, en... En... dat merk je ja. wel heel erg dat we echt zeggen van, kom aan, kom aan, kom ja. aan, Doneer, maak over, doe iets. Nou, ik, we, we, we zitten niet heel ver van elkaar vandaan, dus bij jullie regent het ongetwijfeld ook. Nee, hier ja. is fantastisch. het fantastisch. Ja. 35 graden, zie Alleen maar zonnetjes hier. Bril, Jan. Nou, dat, die staan hier ook, met parapluetjes <lacht> en regenkapjes en ponchos, maar ze staan allemaal met een grote glimlach op hun gezicht en gaan jullie straks uh, met, een, uh, met een groot hart en een groot warm applaus verwelkomen. Mannen houden we even vol. Dankjewel, Erik, Succes daar. Toe. Yes. Hoi, hoi. hoi. De Olde Hoofster Kerkhof. Dat zag er mooi uit. Of, of het ja. Olde Hoofster Kerkhof moet ik zeggen. Nou, ga gewoon naar een kerkhof, het is best gezellig. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, daar vind je optredens van Alain Clark, Tim Knol, Jet Rebel, Nielsen... Uh, Caro Emerald Kensington en natuurlijk ook Raccoon. Maar inderdaad, waar het allemaal om gaat... is om de komende uren nog... Veel geld binnen te harken voor het Rode Kruis. En dat doen we natuurlijk door middel van platen aanvragen. En Maarten, goeiemiddag. Goeiemiddag. Wij danken jou voor een prachtige donatie. Want hoeveel heb jij gedoneerd aan het Rode Kruis? 25 euro. 25 euro. Onwijs bedankt daarvoor. We gaan je plaat nu draaien. En het mooie is, je mag hem zelf even aankondigen. Hartstikke goed. Hier komt Hot Shell Ray met Tonight Night. been a really, really messed up week.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 Let's keep the beat bumpin', keep the beat up, let's drop the beat down It's my party, dance if I want to, we can get crazy, let it all out It's you and me and we're runnin' this town, and It's me and you and we're shakin' the ground, and Ain't nobody gonna tell us to go, cause this is our show Everybody, whoa. En tonight, tonight. En zo is het maar net, want vanavond gaat het gebeuren. Uh, dat is één ding wat zeker is. Uh, vanavond gaat er een mooi bedrag terechtkomen op uh, de check. Op, uh, nou ja, op, op het podium. Ik weet niet hoe het dit jaar bekend uh, gaat worden gemaakt. Maar uh, laat dat heel, heel veel geld zijn. En uh, nou ja, die eindstand kun je nog beïnvloeden. 09091336. Ze zitten voor je klaar. Of Giro661. Leeuwarden. In de regen. Stelletje Bikkels. Echt ja gaaf hoor. allemaal met paraplus omhoog. Misschien we gaan dan een liedje draaien dat jullie denk ik enigszins bekend voorkomt. En het is wel leuk als al die paraplus dan een beetje naar beneden en naar boven zou gaan. Om een beetje de sfeer te creëren. En, en mensen die geen paraplu vast hebben, kunnen dan het dansje doen. Dus het is eat, het is sleep, en het is rave en het is repeat. Lijone dat je horen!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 Repeat. is dat feestje op het Zeiland in Leeuwarden en natuurlijk hiernaast ook op het andere plein waar ik, ik vind het een vrij lastige naam eigenlijk. Maar iets bij de kerk op, geel. Als je daar naartoe gaat, dan komt het sowieso goed. <laughs> hallo, hallo, hier bij de brievenbus van het Glazenhuis. Hallo, hallo. Hi, wie zijn jullie? Nou, wij zijn van Mange Koktewar in Leeuwarden. Hoe zegt u? Van Mango, van Mango de cocktailbar. Oh, die versta ik, ja. Ja, en we hebben heel veel cocktails geschreven voor jullie deze week. Oh, wat leuk. Ja, zeker. ik heb er alleen niks van gezien. Ja, we hebben wel een soort van cocktailtjes ja. dus gehad, maar die waren niet zo ja. heel lekker. En, en in totaal hebben we 528 euro hey. voor jullie opgebracht. 528 euro, wat een geweldig bedrag, dankjewel. Zeker. En het mag door de brievenbus, hè? Nou, gaan we doen. Top, dankjewel, hè? Dankjewel. En blijf je nog gewoon hier? Ga je nog een beetje rondkijken wat jazeker. er allemaal gebeurt? En we gaan vandaag ook nog even door. Dus het resterende bedrag maken we over. Zo is het maar net. Heel goed, dankjewel. Dames en heren hier bij de Brievenbus. En zo gaat het door met grote en kleine donaties. Heel goed, het zijn de laatste uren van 3FM Series Request. Uh, Paul of Giel, uh, heeft even ja. jullie tijd om weer even achter uh, ja, het rekening te gaan zitten? Ga jij maar even, Paul. Paul gaat zitten. Dus Paul is bij deze nu te bereiken op 09091336. Want je thee er ook neer? Uh, een uh, lekker bakje thee. We hebben een sapje gehad. Nou, dat sapje is echt niet te hakken. Volgens mij laten we die allemaal staan. Zo is het maar net. Maar wat we niet laten staan zijn de platen. Natuurlijk niet. Martine Zeeman Dekkers voor 30 euro. En Fanny Bruckhuizen Broekhuizen voor 10 euro. 30 en 10 maakt 40 euro. Voor Katie Tunstel. Dit is Suddenly I see op 3FM. is I'm alleen maar een donatie doen. Het gaat alleen om de donatie eigenlijk, ja. Klopt. Alleen donatie. En uh, welk bedrag ja. mag ik dan daarvoor noteren? Dat is 3.000 euro 250. Wat? Zo, dat is een flink bedrag. En heb je een actie gedaan of zo? Ja, we hebben een zetjes verkocht uh, met uh, alle medewerkers van Storm Marketing Group. Oh, wat tof. Ja. Kijk dan, ik dan wordt gewoon even gebeld ja, hier de naar 0909-1336. Het setje waar in uh, zit. De en er wordt uh, 3000 uh, euro overgemaakt op Giro 661. Uh, ja, dan, uh, 3000 euro, fantastisch. Uh, 0909-1336 is het telefoonnummer. En ze zitten voor je klaar. Dit is Bamford Sons. You heard my voice. I came out of the woods by choice.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 Oh yeah. shit! Manfreda Sands. Dank voor de aanvragen. En we zeggen het gewoon nog een keer. 09091336. Dat is 09091336. Nou, hartstikke mooi. En dat is zeker hartstikke mooi. Drieven.nl slash doneer. Of uh, Giro661. En daar hangt weer een tevreden klant op. En wij zijn ook meer dan tevreden. Uh, Hij gaat goed. Uh, Paula brengt dus hier achter het setje. Yes, het telefoonzetje in het glazen huis. En de deurbel gaat Giel. Het is Bart-Jan Koenen. Hey. Oh je natuurlijk. Ja. Hey Bart-Jan. De nieuwslezer voor de duidelijkheid. En, uh, hallo. hallo. -Jan. Ik ben Giel. Ja, hallo. hallo. Uh, Bart-Jan heeft iemand meegenomen. En Fleur Wallenburg is hey, er ook. Ik oh. heb Fleurtje de hele week niet kunnen vasthouden. Oh. Ah, doet even lekker ja, dat zou uh, ik, ik zeggen pak lekker beet oh, wat <laughs> hey man, jan uh, ja dit is altijd even een momentje want uh, ja. jij hebt natuurlijk, uh, en fleur trouwens ook jullie hebben gelezen uh, hier vanuit leeuwarden gewoon ja, in, een heel klein hokje in, in en hokje hier achter achter jullie slaapkamer een soort peeshokje was het inderdaad uh, en dan nu heb je een hebben jullie een gast meegenomen en ja. dat moet iemand zijn die uh, live mag gaan nieuws lezen hier dit is uh, Hielke Jan uit Buitenpost. Ja. En uh, die heeft gisteren de hele dag uh, lopen klikken om de hoogste bieder te worden. En het is gelukt. Ja, want daar ja. sta je in het glazen huis jan Ja, dat is, dat is echt ongelooflijk. Dat, is, dat, is uh, ja, dat vind ik echt heel, uh, heel gek. Maar ja. uh, het is gewoon zo. Ja, net wel een hele leuke tijd gehad met Fleur en met uh, Bart-Jan. Dus. zijn leuke mensen, hè? zijn hele ja. leuke ja, mensen, ja. ja. Precies. ja. ja. Hey, ja en hij valt dit echt toch tegen, vind ik, hoor. Ik ja. haal ja, ook zoveel voor jou, Gilles. Ja. Ja. Ze, ze keken zo naar uit om jou weer te ontmoeten. Nee, dat is geen hele tijd uit. Oh. Oh. Eh, heb je hem nog tips gegeven, Fleur? Ja, zeker. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld uh, streepjes zetten. En heb ik gedaan. Oh ja, ik zie streepjes uh, in bepaal, onder bepaalde woorden. Ja, ja. Okay. Qua, qua klemtoon en zo bedoel ja. je dan? Ja, ja, ja precies. Klemtoon, ja, uh, ja eh, inderdaad. Maar vooral echt dat je er gewoon van moet genieten. dat, ja, is, wel dat is belangrijk hè, met alles wat je doet in het leven, vooral oh, genieten. Met dit. En, en, en is dit ook iets, wil jij later echt of misschien later? Ik, ik zit al middenin later. Je bent al 56. Ja. ja. Nee. Hoe, hoe oud ben je? Ja, 42. Oh excuse. Oh ja, je ziet er een stuk jonger uit. Nou, wat, okay. wat doe je normaal? Ik, nou, ik heb uh, voor mezelf een bedrijfje, uh, Kustart, onder de offline communicatie. Dus ik doe, ik doe wel iets oh, met commun ja, communicatie, vind ik leuk. Dus vandaar ook dat ik nou, dacht van ik dit lijkt me hartstikke leuk. Ik ben moet er... jullie onderbreken want het is drie over half vijf en dat betekent dat we gaan naar de NOS op drie ja. Uh, oh, wil je een koptelefoon? Want ik vind dat je moet, oh, ja, je moet het doen zoals jij het wil hè? Ja, oké. Okay. Koptelefoon. Uh, het, ja, het nieuws van half vijf. Ga je gang. Goedemiddag. Vooral het zuiden van Nederland heeft last gehad van de storm. In Breda waaide een deel van het dak van een flat. In Eindhoven kwamen delen van het Psv-stadion naar beneden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, maar de schade loopt in de honderdduizenden euro's. Verzekeraar Interpolis zegt dat er bij hen al voor zo'n 400.000 euro aan schade is gekleept. De voedselbanken hebben weer meer klanten over de vloer gehad. Het aantal Nederlanders dat een beroep moet doen op de voedselbank nam met een kwart toe. Dat zijn vaak mensen die in de schuldsanering zitten, maar ook steeds vaker zelfstandigen zonder personeel... die even geen werk hebben en daardoor dus ook geen inkomen. De voedselbank moet ook weer meer moeite doen om aan voldoende voedsel te komen. Het lukt ze nog wel, doordat het aantal inzamelingen door kerken en particulieren stijgt. Een opmerkelijke oproep van de brandweer Den Haag. Blus kleine brandjes tijdens de feestdagen vooral zelf. Ze hebben hun handen al vol aan grote incidenten. Als je een kliko, vuilnisbak of brievenbus in de brand ziet staan, blus hem zelf. De kans dat je lang moet wachten op de brandweer is groot, zeggen ze in Den Haag. Schaaf ook de top 5 van de meest voorkomende branden rondom de feestdagen. Opeens staat kortsluiting. Door bijvoorbeeld te veel gourmetstellen die op één stekkerdoos worden aangesloten. Verder zijn brandende kaarsen, vlammende in de pan en de vreugdevuren... De zaken waar de brandweer druk mee is. En dan het weer dat is alweer afgelopen. Vanavond minder buien bij 8 graden. Morgen eerste kerstdag begint grijs. In het oosten valt het regen. Smiddags schijnt de zon bij 7 of 8 graden. Heel Jan, lekker geënlijk. Oh. Ja, leuk. Nou, respect hoor. Ja, want je blijft best wel rustig. Terwijl ik zie dat het zweetig letterlijk van je voorhoofd ja. druppelt. En ik snap het ook. Het is helemaal niet niks. Ja, maar nee, heb je bewaarde heb wel de rust. Ja, ja. ja, onderschat de baan van Nieuwslezer niet. Nee, dat, ja, dat, zal ik, dat zal ik zeker nooit doen. Hey, ik, want nee. Hoeveel heb jij uiteindelijk hiervoor geboden? 1600 euro. Nee joh! 1600 euro. Top bedrag. Dat gaat. Geweldig. En ik wil er nog iets aan toevoegen, Koen. Dat mag. We hebben hier een heel klein NOS-hokje op het plein gezet. De hele week waar mensen hun eigen nieuwsbulletin konden opnemen voor NOS op drie. Rachid Finch heeft dat onder meer begeleid en die heeft dat heel goed gedaan want het heeft 3645 euro en 57 cent opgeleverd. Echt goed gewerkt. Mooi, mooi, mooi. En jullie blijven nog even lezen hier vandaan? Zeker. Wat is het laatste bulletin? Tot aan het gaatje. Als jullie het eindbedrag bekend hebben gemaakt, dan lees ik het laatste vanuit Leeuwen. Uh, Bart-Jan, dankjewel, Fleur, dankjewel. En uh, ja, ook bedankt natuurlijk he, voor, uh, voor dit uh, mooie moment. Heel graag dan. Gaan we snel door naar uh, het verkeer? Dat is niet hier in het Glazenhuis, uh, maar wel, hij zit dan wel in Den Haag. Kees Kwaks, waar staat het vast? Oh, goed, nou, een uh, avondspits hebben we niet, toch hebben we wel wat files in de randstad. Bijvoorbeeld op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort. Daar rijdt het op een aantal plekken langzaam. Maar het zijn twee ongelukken die de meeste vertraging veroorzaken. Op de A12 de Haag Utrecht. Op de hoofdrijbaan bij Knoop het Lunette 4 kilometer. Daar lag wat olie op de weg. Dat is inmiddels opgeruimd door de ZOWAPClean. Je kunt er weer langs via alle rijstroken, zie ik. Blijft over het tweede probleem, de A13 daarna richting Rotterdam. 9 kilometer file, vanaf kloppen Ippenburg tot aan de afrit Berkel-rode reis. Een ongeluk: iemand heeft al last van zijn nek. Daar moet de ambulance bij komen. De linker rijstrook is dicht. Dankjewel, Kees. Pardon. goed. En veel sterkte als je op dit moment in de file staat. En André, goedemiddag. Hallo, ik ga deze platen speciaal voor jou draaien. En ik wil je danken voor jouw donatie.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 It's a very, very En When Love Takes Over om tien, over half vijf. En we gaan naar het, uh, het andere plein, dat iets met een kerkhof. Want daar staat Alain Clark. En heel veel mensen voor het podium. En we pikken even een stukje sfeer mee. Jullie zijn gewoon even onze drums, oké? Okay, come on Yeah. It's been different since gone. live hier bij het grote hoofdpodium op het andere plein in Leeuwarden. Daar waar nog veel meer artiesten gaan optreden. Dus ga lekker die kant op. Eh, maar onthoud één ding. Wij kunnen het niet alleen hier met z'n drieën in het glaashuis. Daar hebben we jou voor nodig. Doneer 0909 1336 of maak over op Giro 661. Elke morgen Elke middag Elke avond Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag ik kan het niet, ik kan het niet Kijk ik, ik, ik, ik kan het niet, ik kan het niet alleen Naar te ramen, koude buren, koude buren, koude buren. Wegen vroeg we op de gang, hangen aan handen. Wat uuren,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 Goedemiddag. Goedemiddag. Was die toevallig voor jou? Die was voor mij. Ja, wat een mooi liedje, hè? Wat zeg je? Wat een mooi liedje. Ja, super supermooi liedje. Ik vond hem echt super passen bij dit hele thema. En natuurlijk voor Kerst. Dus uh, ik, uh, ik moest hem aanvragen. Ik heb hem al heel veel geluisterd. Maar uh, voor iedereen in Leeuwarden nu dus ook. Ja, het is, het is heel maf. Maar ik besef me gewoon helemaal niet dat, dat het gewoon vanavond kerstavond is. En morgen gewoon volop eerste kerstdag. Het is zoiets mafs. Um, ja. Ja, maar ja, jij zit natuurlijk gewoon al helemaal in kerstsfeer. Heb je, heb je leuke plannen de komende dagen? Oh, joh, ik stap net uit de trein met volle handen. En uh, ik ga lekker naar mijn ouders toe. Oh. En uh, natuurlijk, uh, tour door het hele land. om ook nog de ouders van mijn vriendje te zien. Ja, dus ja, het is ja, ja, de, ja. de usual voor dit jaar. Oké. Okay. Nou, ik, ik wens je hele fijne dagen, Mitte. En dankjewel voor het aanvragen van het mooie liedje van de Marvel Sound. Ja, jullie nog heel veel succes even. En, ja. uh, en uh, nou, ik ben benieuwd wat eruit zal Oh, man, oh, man, oh, man. Anders wij wel. Het is echt. Uh, ja. Het zijn de. Uh, oh, zo belangrijke laatste uurtjes. Het zijn de laatste loodjes ook. Maar het is knallen knallen. En knallen, en uh, hopelijk heb jij dat ook. En steun je nog? En bel je ook 0909-1336? Dat kun je nu doen, want uh, Paul Rabbering die zit er achter zijn, uh, zijn computertje. Serious en, uh... Request. Kijk, 3FM Serious Request met Paul vanuit het Glazenhuis. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ik spreek met Hammink. Hey uh, ik met Marjan wil... Hamink. Hey, Marjan. Ik wil graag uh, 20 euro doneren. Nou, fantastisch. Wil je ook nog een platen bij horen, of wil je alleen een donatie doen? Nou, de, ik kan hem wel aanvragen, dan ga ik toch niet draa draaien. Van uh, Martin Garrix, of van uh, Big Blaster Jacks, en dat heet Fifteen. Dat is een heerlijke plaat, man. Hoezo zouden we die niet draaien? Ja, dat maar? doe dan. Ja. Die, die gasten daar op het plein, die gaan gewoon... De die gaan denderen, ja Martin Garrix fantastisch ja helemaal top oh ja en dit is een remix van Martin Garrix en zo Martin gaat het door hier aan de oh, telefoon 0909 Er zitten een hoop mensen klaar voor jouw telefoontje inclusief Paul Robbering zelf en hier bij de brievenbus van het glazen huis twee dames hallo. hallo hallo wie zijn jullie uh, Riemtje en Fenna en Barry en uh, jullie hebben een prachtig series request shirt aan met z'n drieën en uh, hebben geld opgehaald of niet uh, ja, we hebben zeker geld opgehaald. Alleen zijn wij niet de organisatoren. Maar uh, we Hi. hebben in ieder geval... Uh, nou ja, iedereen die heeft wat geld gedoneerd... om uh, mee te lopen naar het glazen huis toe. Precies, want wat hebben jullie uh, gedaan? Wij hebben uh, de laatste vijf kilometer meegelopen. Maar uh, er zijn een paar dames en heren... die uh, een flink flinke aantal honderd kilometers hebben gelopen. En waar kwamen jullie vandaan? Wij komen... Uh, van ergens in Friesland, ja hier vijf kilometer vandaan. Ja precies, en zijn jullie deze kant op gelopen. In ja. de nattigheid, want wat een weertje is het hè? Maar het is wel gezellig toch? Ja, hartstikke leuk. Ja, we waren nou. met een flinke groep, dus dat was heel, uh, heel gezellig. Kan ik nog iets voor jullie betekenen verder? Nou, wij wilden ook graag een plaatje aanvragen van uh, Spinvis. kom terug en uh, gesponsord door de familie Keizer. Heel goed. Dankjewel en uh, heb een fijne dag hier in Leeuwarden. Ja, daar komt heel veel succes. Ja, dankjewel, dankjewel. Leeuwarden, zijn we nog een beetje wakker in de regen? Ah, mooi, mooi, mooi, mooi. Zo dadelijk, na vijf, gaan we natuurlijk gewoon door met uh, ja, de laatste uren van 3FM Serious Request. 0909-1336, het telefoonnummer. Ga naar 3FM.nl, slash doneer. Of maak je donatie over op Giro 661. De man die gaat optreden op het podium, daar op het andere plein, op het hoofdpodium, is Tim Knol. En die hoor je zo. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM.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 Het is vijf uur. Opnieuw meer klanten voor de Voedselbank. Goedemiddag, ik ben Bart -Kune. NOS om drie. Het is dit jaar opnieuw drukker geworden bij de Voedselbank in ons land. Het aantal klanten nam met een kwart toe. Het zijn vooral mensen die in de schuldsanering zitten of een uitkering hebben... maar ook steeds vaker zelfstandigen zonder personeel. Het aantal klanten zal ook volgend jaar weer toenemen, denkt Voedselbank in Nederland. Er is nog weinig te merken van een mogelijk einde van de crisis, zeggen ze. De Voedselbanken moeten ook meer moeite doen om aan voldoende voedsel te komen. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft sinds vorig jaar augustus 50 miljoen euro uitgekeerd vanwege schade aan huizen door aardbevingen. Die worden veroorzaakt door de gaswinning door de NAM in het noorden. Na de zware aardbeving van 16 augustus in Huizingen in Groningen werd het vergoedingssysteem aangepast. Ons nieuwe streven is om binnen drie maanden de mensen die schade hebben gemeld volledig af te handelen. Op dit moment duurt het echter nog langer en dat komt vooral omdat we heel veel meldingen hebben gekregen begin van dit jaar. Maar het streven is om dit binnen drie maanden te gaan doen. Kort nieuws. Veel ongelukken met trams vandaag in Den Haag. Eerst werd er in de buurt van Scheveningen een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daarna ontspoorden er nog twee trams. Eén passagier raakte daarbij licht gewond. De oorzaak van de problemen met de trams in Den Haag is niet bekend.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 De schaatsbaan van Heiloo is de naastgelegen sporthal ingestroomd. Het dijkje dat het water moet tegenhouden is namelijk doorgebroken. Het water op het weiland had moeten bevriezen... en de lokale ijsbaan moeten vormen. Maar dat feest gaat dus niet door. De brandweer van Heiloo pompt het water weer weg. Het weer dan, over water gesproken vanavond. Minder buien bij 8 graden. Morgen eerste kerstdag begint grijs en in het oosten valt wat regen. Maar smiddags gaat de zon weer schijnen bij 7 of 8 graden. En dat was het. Er is nog meer op NOS op 3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. A en we bij verkeersinformatie staan files naar... Amersfoort vanuit Amsterdam op de A1... tussen Watergasmeer en Muiden en tussen Blarikum en Eembrugge. Op de A2 gaat het langzaam van Amsterdam naar Utrecht... van Holendrecht, 3 kilometer. Daarna sleept van een ongeluk op de A13, daarna Rotterdam Nog 6 kilometer vanaf Knoopend Ipenburg tot Delft-Zuid. Alle rijstroken zijn daar weer open. Op de A27, vanaf Gortem naar Breda... een aanrijding bij Werkendam, levert 3 kilometer file op. De linker rijstrook is dicht.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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van IndiePender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Veel interim managers kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movier.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 Hoi, wij zijn Kensington. What's up, this is Beyonce. Hi, this is James Arthur. Please help 3FM and send in your serious request. 3FM. Nu, Gil, Paul en Koen. Serious 3FM. request. 3. 3FM. Dit van Pink. Jasmine, goeiemiddag. Goedemiddag. Die was voor jou, hè? Ja. ja. Wat vind je zo leuk aan Pink eigenlijk, Jasmine? Om Tatjana en, en ik er altijd op dansen. En, en wie is Tatjana? Mijn zusje. Oh, oké. Okay. En, en, en dan dansen jullie gewoon de woonkamer door en zo. Ja. Oh, wat leuk zeg. Nou ja, hij was net op de radio speciaal voor jou en je zusje, Jasmine. Dankjewel. Ja. En, en weet jij ook hoeveel geld er daar tegenover staat? 30 euro's. 30 euro's. Ontzettend bedankt, Jasmine. En een hele fijne kerst, hè? Ik zei, een hele fijne kerst. Dankjewel. Doei, doei. Doei. Doei. Ah, leuk. Jasmine was dat. We met 0909-1336. Dus 0909-1336. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Dit zijn de laatste uren van 3FM Series Request. Ik voel de spanning ook hier in huis. Bij ons drieën allemaal. Want over een paar uur, dan mogen we eruit. Dat is één. Maar op welk bedrag staan we dan? Dat is zo ongelooflijk spannend. Uh, je kunt je donatie overmaken. Op Giro 661. Je kunt gaan naar 3FM.nl slash doneer. En je kunt bellen bellen met 0909-1336. Het is het telefoonnummer van het callcenter. Het callcenter hier in uh, Friesland. Maar uh, over het hele land zijn er bellers verspreid. En uh, daarvoor kun je ook trouwens nog aanmelden... voor vanavond. Want dan zijn we nog op zoek naar uh, mensen in zit het uh, callcenter. Ik hoor manden. Erik Korton! Hey. Hallo! Hallo. Hoe, uh, hoe is het? Uh, nou well, goed, ik was eigenlijk net even op de radio aan het uitleggen... dat het er ook gewoon een rete spannend is. En dat we echt voelen aan alles dat dit de cruciale uren zijn van de actie. Ja. Nou ja, daar wou ik het even met je over hebben ook eigenlijk. Want okay. uh, we hebben... We hebben ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag... denken jullie dat jullie over het bedrag van vorig jaar heen gaan? Ja, ja dan weten we allemaal... Dat weten we echt niet. Nee. Want de, de, as we speak stroomt er nog steeds geld binnen. Nou ja, Giel heeft net gezegd dat, dat hij denkt dat we er iets onder gaan zitten. Okay. En dat dat elkaar natuurlijk. Uh, ja, dat is niet uh, negatief hoor. Maar nee, dat kan meer. Om, omdat ik weet dat bedrijven bij wijze van spreken niet eens een kerstpakket kunnen geven aan hun werknemers. Nou ja, kan ik me ook voorstellen ja. dat ze uh, ook uh, aan zoiets minder kunnen bijdragen. Maar dat, ja, dat, dat, wij zijn altijd de eerste die zeggen dat het geen wedstrijd is. En uh, ja. met de tussenstand van gisteren kan ik al opgeven het overlaten. Ja, dan kunnen we al naar 2 euro bij wijze van spreken. Dat zijn er 2 euro meer dan. Daarvoor. Zo is Ja, precies. Nou ja, dat is toch Die tussenstand wordt dan iedere dag binnengebracht. En zoals je zei, het is geen wedstrijd. Maar op dat moment, wat doet dat met jullie als dat geld op zo'n moment binnenkomt? Is dat een positieve impuls van zo'n dag? Nou ja, tot nu toe zeker. En ik moet zeggen, het uur vooraf, dat is dan nog het ergste. Want dan weet je, oké, die tussenstand gaat komen. Dan komt Sophie met die check het huis in. En dat is wel een dingetje. En ja, God, het is geen wedstrijd, maar als je er dan toch iets boven zit, ziet het ook niet voor niks. Dat ben ik ook niet. Ik zou het niet erg vinden als we boven zitten, Erik vanavond kijken wat de plein van vindt. Gaan we er... Nou, niet gaan we er boven, maar het zou, zou dat mooi zijn? Goeie vraag. Hier vinden we het met z'n allen mooi als het inderdaad zou lukken. Maar zoals jullie heel terecht zeiden, het is, het is inderdaad geen wedstrijd. En stel dat het er 10 miljoen zijn, of 11, of 9, daar kunnen we dan ook echt niet teleurgesteld over zijn. Nee, want dat is een nee, ongelooflijke nee. hoeveelheid geld, inderdaad. Jongens, nog heel even, hou vol, roep nog heel vaak 099 en 5 vm.nl. Uh, want uh, uh, doneren kan nog steeds, hè? Ja, is, uh, is uh, heel erg belangrijk. Dit zijn de laatste uren waarop dat kan. Beïnvloed die stand van vanavond. Als we daar op dat podium staan. en Misschien kijk je mee via televisie of luisteren via de radio. 0909-1336. Belden ook Linda, Miranda, Lisette en Jurjen. Ze voegen allemaal gezamenlijk Moby aan. rockin' DJ Sound system rockin' must, some rockin' mone, some rockin' map, some rockin' must, some rockin' mum, some rockin' must Feeling so unreal. De afgelopen dagen hier in het huis. Het went nooit om in een huis te zitten. 24 uur per dag bekeken te worden. Maar het was een hele, hele mooie ervaring. Mooie ervaring ook op het hoofdpodium van 3FM Series Request. Daar staat nu Tim Knol. En daar gaan we naar luisteren. met Motion of Life en we krijgen ook nog Chad Rebel, we krijgen nog Nielsen, De Staat, Carol Emerald Kensington en Raccoon natuurlijk gaan allemaal optreden bij de finale van 3FM Serious Request. Ik ga een paar mensen bedanken, dat zijn Isabel Luiten, Ronald Rode, Frederik de Putter, Jada uh, Pinas of Pinjas, die ze op zijn Spaans spreekt en de Betty Spierings, allemaal voor dit liedje, veel aangevraagd ook worden de afgelopen dagen en terecht ook. Want wat leuk, uit Pitch Perfect, Anna Kendrick en Cups. I got my By my talk, oh, you're gonna miss me when I'm gone It's Christmas time There's no need to be afraid At Christmas time We let in light and we vanish it And in our world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 met uh, rapper shorts en zangerines en noem ze allemaal maar op... Uh, overigens uh, terug te vinden op... Uh, nou, vast wel ergens op 3. Nee, je moet en hem kopen, de, want... Uh, oh, je moet hem kopen, dan ja, dan want dan dat levert geld op ja, voor, voor oh. Serious request. Ja, ja. Nou ja, een geintje van de Koen en Sandel Show. En, uh, het, het, het werd echt een officiële single. En uh, nou ja... Check het allemaal. 3fm.nl en, en koop hem via iTunes en weet ik wat. Uh, het is tijd. Het zijn, we zijn iets vroeger. Het is namelijk twee minuten voor, half zes. Maar we hebben nog een hoop te doen. Vandaar gaan we nu schakelen naar Bart-Jan Kuhnen. Net nog in het huis, maar nu alweer in zijn nieuwshokje met de NOS op drie. Tot nu toe ruim 3000 schademeldingen gedaan vanwege het stormachtige weer van vanochtend. De meeste daarvan kwamen uit het groene hart en Brabant. In Os woedde een grote brand waarbij allerlei rotzooi vrijkwam door de wind, levensgevaarlijk. Dat merkte deze verslaggever van Omroep Brabant. En om ook echt op te letten dat de grote platen van de daken dat die niet weer eraf waaien. Emil En dat gebeurt ja. hier al nou. oh. oh. En dan komt hier een enorme plaat komt hier nou, vanaf. Nu moet ik echt Helemaal gaan opletten, er komt hier een... Oh, dat is echt een grote plaat van 70. Ongelooflijk. Hij nee, had echt een plaat voor zijn kop. Gelukkig kwam het wel goed uiteindelijk. is zegt zo'n 4 ton aan schademeldingen te hebben gekregen. De storm was ook vooral lastig. Twee vliegtuigen die wilden landen op het vliegveld van Rotterdam... moesten uitwijken naar Antwerpen door het weer. ING dan wil zijn medewerkers gewoon forse bonussen kunnen blijven geven. Minister Dijsselbloem wil bonussen beperken, dat weten tot maximaal vijfde van het vaste salaris. ING heeft daar principiële bezwaren tegen zeggen. Zeggen ze, ze vinden dat de commerciële bedrijven naar eigen inzicht moeten kunnen beslissen wat ze met hun beloningen doen. Bovendien zou het moeilijker zijn om goed personeel te vinden als de bonussen worden beperkt. En dan bijvoorbeeld al oh, excuses voor het volgende bericht. Het gaat over eten. Het is uh, weer bijna eerste en tweede gourmetdag. Dat blijkt ook uit cijfers van Tenes Nipo. Bij de meeste mensen staat een gourmetschotel of een meergangen diner met veel vlees op het menu. Het is lekker makkelijk en het is gezellig met de hele familie. We hebben vijf kleinkindjes en die vinden het heerlijk om zelf een beetje te kokerellen. Dus we gaan gourmetten. Dus dat vind ik wel makkelijk. Wij doen het op zo'n plaats, zo'n uh, Aziatische uh, steenplaat. Ik heb één keer de kalkoen gedaan, maar poeh. Dat vond ik zoveel werk. Een gevulde kalkoen. En was ik zo zenuwachtig. Dus ik denk alles op het gemakje. Kijk op het gemakje. Nederlanders zijn dit jaar van plan... om gemiddeld twee en een half uur in de keuken te staan voor het kerstdiner. Maar voor jullie hier blijft het volgens nog bij een appel, heb ik begrepen. Ja. Dit deed wel wat met ons. Ja, dat dacht ik wel. Ja, hier is Sorry, een tweede de tweede koer met dag. Ja, ja, bijna. Dat was die uh, bij ja, dat was hem helemaal. Heel goed. Dankjewel voor Back. het nieuwste NOS op 3. Uh, Petra, goedemiddag Petra. Goedemiddag. Jij hebt gedoneerd. Jij hebt bijgedragen. Ja. Dank je wel daarvoor. Mag ik even vragen, hoe heb je dat gedaan? Heb je, ben je gaan bellen of ben je naar de site gegaan? Nee, ik ben naar de site gegaan. Oh, Oké, okay. 3 vmnl ging het makkelijk? Ja, hartstikke makkelijk. Yes. Ik zou zeggen, allemaal doen. Uh, that's the spirit. En daar zijn we ook mee bezig. Het zijn de laatste uren, het zijn de finale uren en de oh, o zo belangrijke. Uh, welk bedrag heb jij gedoneerd, Petra? 10 euro. 10 euro voor, voor deze? Ja! Yes! Naughty by Nature, dankjewel Petra. Graag gedaan. Doei doei! Me with Harmony We zijn lekker heen en weer aanschakelen naar een podium en naar een andere podium en dan. Uh... Naar een uh, televisieprogramma en uh, zo ook naar Den Haag, want uh, daar zit uh, grote vriend Kees kwarts klaar. Kees, met uh, verkeersinformatie? Ja, valt mij toch nog een beetje tegen deze spits. Kom, uh, nou ja, spits kan je niet echt noemen, maar ja, hier en daar wel weer een aanrijding. Uh, Langs op rijden we naar Amersfoort vanuit Amsterdam. Begint bij Watergasmeer, gaat door tot aan Muiden, bij elkaar 5 kilometer. Een stukje verderop in de file tussen Eemnes en Eembrugge, 3 kilometer. Er zitten een aantal auto's op elkaar op de ring van Amsterdam, de A10, bij knooppunt Amstel richting knooppunt Nieuwe Meer. Twee kilometer file, daar sta je in, de rechte rijstrook is dicht. Op de A10 richting Watergasmeer tussen Osdorp en de afrit Rai 4 kilometer. A27 Utrecht-Preda, daar staat voor de brug Goorkem 4 kilometer. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A59 vanuit Den Bosch naar Nijmegen. En daar staat nu file tussen Kruisstraat en Olsum 7 kilometer. Dankjewel Kees Kwaks. En sterkte als je in de file staat. Hallo, hallo, hallo. Hier bij de Briezenbus met mooie kerstmutsen en andere mutsen op. Wie zijn jullie? Wij zijn Yes, Silke en Alinda. En ik zag jullie net een mooie donatie doen door de brievenbus. Ja. Dankjewel daarvoor. Blijven jullie nog lekker in Leeuwarden? Wij gaan de hele avond hier ja. euh, feesten. Straks naar het andere plein ook nog om het eindbedrag te zien. Super, super leuk. Geniet ervan en bedankt hè, voor jullie komst uit het glazen huis. Doei, doei, doei. Ja, Het gaat uh, nog de hele tijd uh, door hier natuurlijk. Met uh, mensen die continu door de drie, ja ja, drie brievenbussen die we inmiddels ja. hebben. Ik zit zelfs te overwegen om het thuis ook te doen. Best handig. Drie brievenbussen om, uh, en want daar komt nog steeds heel veel geld binnen. Dat is echt prachtig. Dat levert uh, heel veel op en uh, blijf dat doen. Even als bellen. We hebben het telefoonnummer toch al gauw, anderhalf minuut, niet genoemd. 0909-1336. Of uh, ga naar 3fm.nl slash doneer. Ik of Giro 661. We gaan schakelen met SBS. O oh, nee. Uh, oh, oh. Koes Wijnenberg en ja. Paul Rabring. Die het. zijn bijna. worden ze, worden ze vrijgelaten, zo ja. kun je het eigenlijk wel zeggen. Ja. Nog drieënhalf uur zo ongeveer. En dan zit het erop voor Series Request 2013. We hebben nu rechtstreeks contact. Hallo! Ja! Met alle drie de jongens. Met alle drie de jongens. Wat zien er er nog goed uit hoor. Wat Dat kunnen jullie liegen? Ja. Wat kunnen ja. jullie ja. liegen? Ja. Hé oh, nee. <laughs> hey, jongens, het was, uh, het was een enerverende week. Ik heb jullie op de voet gevolgd. Wat, wat heeft jullie deze afgelopen week uh, nou het meest... Uh, wat is het meest bijgebleven? Wat was het meest Oeh, emotionele moment? Ja, ja. Het is één grote trip eigenlijk. Hè? Het, is, het, is, het is een achtbaan van hoogtepunt. Of er nou artiesten hier zijn, kinderen voor de brievenbus... of gewoon mooie verhalen van luisteraars via de telefoon. Ja, dat is precies wat je er allemaal doorheen sleept. Het is die combinatie. Dat is zeer succes. Ja, en wat, wat ook wel heel mooi is, is dat we staan. Je ziet ons best wel vaak springen hier, denk ik. Dan gaan we weer los in ja. Leeuwarden op tsunami. Maar gelijk daarna komt Erik Corton binnen en die Bam. vertelt het verhaal over wat hij gezien heeft in Burundi en hij laat zijn reportages horen... en dan denk je, oh ja, daar doen we het voor. Dus uh, het, is, het is soms een feest, maar we weten wel waar, waar we het voor doen. Het is zo'n prachtig doel. Wat is ondertussen de tussenstand, jongens? Want wij zijn het echtjes ja. kwijt nu. Ja, nou ja, op, op zich, de, de, echt, de hele recente tussenstand, echt van nu, nu, zeg maar... Ja, die hebben we nog niet. We hebben nee. wel de tussenstand van ruim 6 miljoen van gisteravond. Waar we nu staan, weten we niet. Ik weet ook niet of we daar nog iets van nee. te horen krijgen. Dat, is, uh, dat, dat hangt er helemaal van af. En dat is ook nu het spannende van dit moment... Er kan nog gebeld worden, uh, er kan gedoneerd worden op, op Giro 661 en bellen met 09091336. Want dit, terwijl we nu met jullie pra praten, dit zijn de allerbelangrijkste uren van de actie van de actie. Ja, waarom dan? Waarom zijn dit de allerbelangrijkste dingen? ja, hier ]uren? kunnen we het verschil maken. Kijk, laat duidelijk zijn, het is geen wedstrijd, maar we willen wel dat iedereen die ook maar een beetje gekeken of, uh, uh, nou ja, geluisterd heeft naar Serious of Quest, dat die denkt, oh ja, ik weet voor ze te doen, ik weet dat het goed terechtkomt, ja. dus vraag nu je plaat aan en bel 0909 1336. Nu bel Voor de goede orde, het gaat dus ja, naar kinderen die sterven, die, sterven sterven die sterven aan diarree. Ja. Hé, hey, en jongens, straks gaan die deuren eindelijk weer open, ja. als het is wat jullie gaan doen. Een appel eten. Ja. ja. Eh, rock ja. on Ja, ja ja. Ja. Nou, jullie hebben in ieder geval heel erg goed uh, werk verzet. Uh, heel Nederland is trots op jullie. Ontzettend bedankt uh, voor, dit, uh, voor dit gesprek. En heel veel succes vanavond nog. Dankjewel Dank Kees. Aan Fijne kerstdagen. Oh, ziet er goed fijn fijn uit. 3FM.nl. Fijne dagen. Hè. Bellen. 0909-1336. Doei. <lacht> Wat hebben we nog gehoord. Kom bellen maar goed. Ben heel maar goed. goed. avond uh, hebben ze. En tot zover SBS. Snel door naar de muziek. Levert allemaal geld op. Dit is Lorde voor 150 euro. I've never seen a diamond in the flesh.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 En Royals, dankjewel José, Casper, Ineke, Yolanda, Jane en Wil voor het aanvragen van deze plaat. Ja, een mooi lidje ook via 09091336 kan dat 3fm.nl Slash doneer. En als je direct wil overmaken, dan gebruik je Giro 66. Giro661, de eindsprint van 3FM Series Request. Ik wil even zeggen, uh, wij hebben hier onze Twitter-balk ook de hele tijd openstaan natuurlijk. Er wordt heel veel getwitterd op de hashtag SR13 en natuurlijk hashtag 3FM, sowieso. En er komt zoveel binnen en de afgelopen dagen, ik moet zeggen, ik heb er persoonlijk niet heel veel mee gedaan, maar wel steeds naar gekeken. En het is zo te gek om te merken dat iedereen meeleeft en nu ook, ja, weet je, we gaan ons niet zelf feliciteren en, en zelf zielig vinden en noem het allemaal maar op. Maar het is toch wel fijn om te lezen van jongens nog eventjes, jullie kunnen het en wat zien jullie er goed uit. Ik weet het. Uh, dat laatste, daar klopt helemaal niks van. Maar het is toch fijn om dat eventjes te horen. Uh, terwijl hier de regendruppels neerdalen in uh, Leeuwarden. Maar wel uh, ja, waar het wel gewoon, ja, gewoon hard verwarmend is. Want de paraplu's worden opgestoken. En uh, ja, het weerje is gewoon heel goed. En ik zei het net al, het is echt waar. Die drie brievenbussen. Continu komt daar nog steeds geld naar binnen. Giel is as we speak uh, nu uh, net weg. Met een... Uh, een nieuwe ton, want we hebben van die plastic tonnen, daar gaat het dan in. En uh, die schouw je dan vervolgens naar achteren. En daar gaat het dan heel veilig meteen allemaal kluizen in en zo. Dus, eh, en dat wordt allemaal opgehaald. Goed, uh, wat, uh, wat, uh, ik ben dus sowieso heel benieuwd wat, uh, wat dat allemaal bij elkaar heeft opgebracht. Maar daar laten we meer over. We gaan nu naar het podium hier tegenover het glazenhuis. Daar staat Jet Rebel. En die doet een van mijn favorieten. Tonight, live. Ja, top. Hartstikke leuk optreden was dat. Oh, de vijf beste seconden. Ah, daar is hij. Hey yo party people. Zijn jullie nog een beetje sexy? Ah, oh, wij wel. Het volgende liedje 18 night. Was dat live met uh, tonight. Die gast is ongelooflijk goed en ah, wat een talent. Volgens jou Giel is hij uh, solo. Solo is hij ook fantastisch. Hij stond op Songbird in zijn eentje. En er was gewoon een piano en klaar. En dat was ook echt fabuleus. George, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, hoe gaat het met jou? Oh, ja, prima eigenlijk. Ja. Zin in uh, de twee dagen die ons uh, staan te wachten. Goedemiddag 1 en Gourmetdag 2. Nou, volgens mij is het morgen uh, rollatendag en overmorgen is -Met dag 1. Oeh, en, uh, en, en qua dessert, weet je dat al? Nou, dat wordt gemaakt door een van mijn kinderen, oh. dus dat is een verrassing. Nou, dat zal ongetwijfeld heel erg lekker zijn. George, ik ga het kort houden met je. Dank voor jou, 50 euro voor 3 5 Series Request. Geen dank, het is goed, goed bedoeld ik het wordt goed besteed, dus uh, helemaal geweldig. Ja, nou, dat, uh, dat is mooi om te horen. Uh, dat is ook zeker waar wat je zegt, het wordt uh, zeker goed besteed. Het Rode Kruis doet er mooie dingen mee. Welke plaats wil jij horen? I saw her standing there from the Beatles. One, two, three, five! En uh, shut your eyes. Leef het geld op, want is aangevraagd door Manon Vreling, door Esther Slumman en Jacqueline Meijer, terwijl er een deurbel gaat, die ik even niet zie aankomen trouwens. Want, ja, uh, ik, want uh, even iemand schuilen denk ik. Uh, het is 7 hier. voor 6. Nou zeg, die we nog wel. Wilbert! Ja. Onze baas komt gewoon binnen. Uh, oh, nou als Wilbert binnenkomt, en over het algemeen is dat uh, slecht nieuws. Ja. Maar... Uh, <lacht> Wordt het te veel geweld? Ja, ja, nee, dat nu even niet. Nee, ik kom nu uh, voor het, uh, het serieus hoor. Uh, ik kom nog een uh, laatste tussenstand bekendmaken. Oh, okay. hey, voor de duidelijkheid, Wilbert, we uh, ja, uh, zijn de coördinator van 3FM, de ja. baas. Jij uh, hoort als altijd als eerste de, de tussenstanden, het geld ja. dat binnenkomt. En uh, ja, kijk, uh, wat we elke keer zeggen, het is geen wedstrijd. Uh, we proberen vooral heel veel aandacht voor een probleem te vragen, maar we proberen er ook heel veel geld voor op te halen. En uh, ja, het is nu nog een paar uur te gaan. Um, ik wil daarbij proberen dat we in ieder geval gaan focussen op een paar manieren om geld nog op te halen. De, de beste manier is nu niet meer om een plaat aan te vragen, maar te gaan naar 3fm.nl doneer. Giro of stort op Giro 661, of uiteraard bellen met 0909-1336. Okay. En mensen, gaan het ook allemaal nu doen, want het is ongelooflijk spannend. We zien de hele week al dat we er tegenaan zitten, en ja, we beginnen wel op nul, maar als we een week voordat, en je ziet toch dat je heel het rond het bedrag van vorig jaar zit. Nou, wij willen toch weer proberen dit jaar in ieder geval voor 10 miljoen te gaan, dat willen we proberen. En dan zal ik jullie nu vertellen waar wij nu op staan. Vorig jaar was het 8.477.000 euro, 429 euro. En nu is het 8,6 miljoen. Zo, zo, zo. zo, zo. Ja, dus het is ruim 8,6 miljoen. Dus we zitten nog, nog steeds ietsje boven vorig jaar. Holy shit. Maar vorig jaar uh, is er echt, echt, nou echt de laatste paar uur belachelijk veel binnengekomen. Ja, maar dat, daarom zeg ik het ook. Dat mensen nu denken, oh dat gaat alweer. Nee, vorig jaar zijn heel veel mensen juist de laatste uren in actie gekomen. En dat moet, ja. Ja, moet niks, maar ik hoop dat iedereen ja. dat nu weer doet. Oké, okay, we staan dus nu op 8.6. Dat 8, is, dat is de, de meest recente top precies te zijn 8,629.802 euro. Dat zijn veel wow. cijfertjes. Ja. Ja. Sowieso, al, sowieso al vind ik niet dit normaal. Wereld. Dat ja, vind ik dat echt waar. Uh, en het is geen wedstrijd, dat is ook zo. Maar uh, ja, laat het voor ons een uitdaging zijn dat als we je nog niet hebt overtuigd om precies. te doneren, dat je het nu moet doen. Giro Abselijk. 661 of ga naar 3fm.nl/slash doneer of bel met 09091336. Stiekem vinden we natuurlijk... Toch, ja, daar zijn we mensen voor. Het is heel vet als we dat record halen. Ja. En hoe meer geld, hoe beter. Dat is zo, geld geld feit. beter. zo is het. God. Nou, nou, succes jongens we, we kunnen het lastig. nog niet rustig. Oké, oh, oh, okay, oh, okay. yeah. we gaan door. <laughs> Dit is het moment. Het is 6 uur. We hebben nog een paar uur te gaan om te doneren. Giro 661 3FM.nl slash doneer of 0909 1336. Serious Request. Volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl op je mobiel en tv. 3 fm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 Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw in van de, de snel. ABS Autoherstel Grozen's Wonen en Slapen heeft iets te vieren. Oh, oh, oh. Ja, want we openen twee nieuwe winkels in Breda en Utrecht. En dat vieren we in al onze winkels. Kom langs en profiteer van luxe extra's bij uw aankopen. Goossens Wonen en Slapen Kijk op Gozens.nl. Kellekeuken. Grote showroom uitverkopen bij Kellekeukens. Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Keller dealer. Kelle, Kelle Kijk snel op kellekeukens.nl. Kom naar gozens, wonen en slapen en profiteer van luxe extra's. Ook tweede kerstdag open. Showroom uitverkopen bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl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 Het is zes uur, kerststorm veroorzaakt voor honderdduizenden euro's aan schade. Goedenavond, ik ben Bart-Jan Kuhne en om 3. Stormachtige weer van vandaag heeft voor de nodige schade gezorgd. Zo waaide in Den Haag de tent van een rollerskatebaan weg. En in Katwijk is een deel van het dak weggewaaid... van het theater waar de musical Soldaat van Oranje wordt gespeeld. Vandaag gaat de voorstelling in elk geval niet door. In Eindhoven liet een aantal platen van het PSV-stadion los... zag een verslaggever van Omroep Brabant. En dan kijk ik naar die steunpilaren... en dan sta ik voor die fanshop van PSV... en dan zie ik dat de platen van de steunpilaren... dat die hebben losgelaten en dat er twee, drie laten echt helemaal uit zijn. En dan zie je gewoon de, de, de binnenkant van die, van die steunpilaren. In Waalwijk moest de brandweer uitrukken voor stormschade aan de oude brandweerkazerne van Kaatsheuvel. Het zinkend dak was losgewaaid en dreigde naar beneden te komen. Alleen al in Brabant is er voor zo'n 4 ton aan schade veroorzaakt door de storm. In Hogeveen is bij een ruzie voor een kerk iemand neergestoken. Een deel van de betrokkenen was op weg naar de kerstviering in de kerk. Eén persoon liep een steekwond op. Hij raakte lichtgewond. Iemand anders raakte lichtgewond aan het hoofd. Volgens het kerkbestuur stond een man de kerkgangers op te wachten op de stoep. Na een woordenwisseling liep de ruzie uit de hand... waarbij onder meer met flesjes werd gegooid. De aanleiding voor de ruzie zouden relatieproblemen zijn. De kerk werd vanmiddag gebruikt door christenen uit Irak. Kort nieuws: De Israëlische luchtmacht heeft doelen in de Gaza-strook aangevallen... nadat bij de grens tussen Israël en Gaza een Israëlische burger was omgekomen. Hamas en artsen zeggen dat bij de luchtaanvallen twee doden zijn gevallen... onder wie een jong meisje... Veel ongeluk met trams vandaag in Den Haag. Eerst werd er in de buurt van Scheveningen een voetganger aangereden. Daarna ontspoorden twee trams op verschillende plekken in de stad. Een passagier raakte daarbij licht gewond. De oorzaak van de tramproblemen is niet bekend. De Nederlandse Aardoliemaatschappij heeft sinds vorig jaar augustus 50 miljoen euro uitgekeerd vanwege schade aan huizen door aardbevingen. Die worden veroorzaakt door de gaswinning door de NAM in het noorden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 ANWG's ah, informatie. Toch nog een aantal files. De A1 richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 2 kilometer. Een ongeluk op de ring A10 richting Nieuwe meer Tussen Duivendrecht en knooppunt Amstel 2 kilometer. Bij het knooppunt is de rechte rijstrook dicht. Op de A20 hoek van Holland Gouda. Bij knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer. Ook daar gebeurt een ongeluk. De rechte rijstrook is afgesloten. En vertraging op de A59. Zonzeel richting Os. Tussen Rosmalen en Os 6 kilometer.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 Gewoon FNV-lid worden, dan is alles geregeld. 80% van onze verzekerden willen goede dekking en scherpe premie. Herkenbaar? Zorgcollectief FNV Mensis heeft al een basisverzekering voor 88,81 euro per maand met het laagst mogelijke eigen risico. Stap nu over en krijg 25 euro instapvoordeel per persoon. Kijk op fnvmensis.nl. Raar? We weten wel wat een muis kost?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 Als je kijkt die je denkt, hé, hey, ik uh, heb eigenlijk nog niks gedaan. Ga lekker die kerst in en uh, ja, geef een kind een toekomst. Steun, cheers, your quest. Alsjeblieft. Die laatste uurtjes, uh, we kunnen het gebruiken. Uh, dankjewel, Ronnie voor boven, Matthijs Groen. Lilian Mewissen, Angela Jaspers, Jaap Nauta, Marcel Ter Halle, allemaal. Wilde zij deze van uh, YouTube, dus a beautiful day. Nou ja, dat valt weer technisch gezien een beetje mee, maar zoveel respect... Echt voor iedereen hier, uh, nou ja, sowieso respect voor iedereen. Dat gaat niet gaan we hier dan specifiek eventjes in Leeuwarden, want die staan daar maar in die fucking regen, zeg. Helemaal te gek. Ik zou jullie even warm laten springen. Het komt echt met bakken uit de lucht hier al. Ook trouwens op het finaleplein waar we straks eventjes in zullen zijn. Want daar is het programma al begonnen. Vooral als wij over, uh, nou ja, over, over, over drie uur zijn we eruit, Paul. Uh, drie uur? Ja, dan zijn we er echt uit. Dan moeten we echt dus, uh, even haast maken nog trouwens. Uh... Ja, de, ja, precies. Uh, het Giro nummer is 661. Uh, dat werkt meteen. En dan kunnen we dat uh, gewoon nog bij de eindstand uh, optellen. Dat zou mooi zijn, ja. ja. Dat zou toch mooi zijn, ja. 0909 1336 kan je ook doneren of je gaat naar 3fm.nl slash doneer. Ja. En doe dat uh, alsjeblieft. Ik uh, ga eventjes naar uh, Ricky de Jong. Ricky, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik wil wel even aangeven dat uh, kleine bedragen ook zeer welkom zijn. Ja. Want Rikkie, jij komt me daar even aan met een bedrag dat ik denk, ja, dat, er zijn niet veel mensen die dat kunnen missen. Nou. Ja, het, uh, ik vind het een zo waanzinnig uh, concept wat jullie al jaren doen en wij, uh, ik heb mijn schoonheidssalon ah. en uh, ik heb al jaren misschien jullie mee omdat ik dacht van ja, ik kan mijn klanten een cadeautje geven en kerstkaart. Maar ik lever graag mijn steentje bij aan mensen die het nog veel minder hebben dan jullie. Dus vandaar dat je het dan al, al jaren doet en het, ja, ik vind het gewoon waanzinnig om hier aan, aan deel te mogen nemen. Ja. ja. Uh, vind je het erg als die eventueel live gespeeld wordt, het nummer dat je hebt aangevraagd? Ja, geweldig. Oké, okay, want welke wil jij horen? Ik wil mannenhard horen met Nielsen en Bluff. Ja, nou Nielsen, die staat er al op het finale plein. Ja, dat zag ik al, ja. En moet je horen wat er straks gaat gebeuren? Ik luister. Oh ja. Oeh. Ja. Oh, hij is nog bezig met oh, hoe. Hier... Ja. Hij oh, dan ga ik ga naar beneden. Ja. ja. Maar ik kan, je, ik kan je vast verklappen dan, omdat jij hem hebt aangevraagd. Uh, dat Pascal straks ook op het podium oh, gaat zijn. Ja, Oké. Okay. Dus dat is leuk. Eh, Rick, ja, we, we, we hebben de zaken nog niet afgehandeld. Want ik zei al wel dat het te veel geld was. Maar hoeveel is veel? Ik heb 500 euro gestoken. Jongen, jongen. Met heel, met heel veel liefde. Ik vind het gewoon waanzinnig wat jullie doen. En, en al die tulpen van eerder karton. Het, het, ja, het doet zoveel met je. Ja. En die saamhorigheid met elkaar. Ja, er zijn gewoon geen Mooi, Ik vind haar, het ja, echt waanzinnig. Ja. Jij hebt, om het even te vertalen, uh, meer dan twee waterinstallaties uh, geregeld. Ja, gaaf. En dan heel kunnen, heel de, mooi. kunnen kinderen op een school kunnen ze hun handen mee wassen. Ja, ja geweldig. Het, hoor, ja, echt. Ja. Uh, dankjewel, Ricky. Uh, bedankt. Mannenharten, we ja, ja. snel naar beneden, want Mannenharten begint nu. Ja, ik ga. Oké, hey, dan okay, dag, Ricky. Fijn Fijne dag. dagen. Doeg. Nou, hij maakt er een extended version. Hoe, hoe lang kan je trekken? Nou hè, hoe, hoe. het is wel mooi wat, wat je net zei over kleine bedragen Giel want dit, ja. is, dit is zo gaaf aan Serious Request dat het zijn niet de grote bedrijven die hier bedragen binnenbrengen, het zijn wel mensen die werken bij grote bedrijven, maar dan onder de medewerkers gewoon mooie dingen doen en dan zoveel geld ophalen. Dus denk niet mijn bijdrage heeft gezien, nee juist jouw bijdrage, want we doen dit met heel Nederland. Giro 661 0909 1336 of 3fm.nl slash doneer. opnemen. hij gaat er nu ook Beginnen. Ah, ik vind het ook wel gaaf, trouwens, dit, door om Niels daar zo te zien staan. Ja, dat geloof ik, ja. Ik denk dat dit wel een van zijn grootste kicks uh, van uh, de afgelopen tijd is. Een heel groot applaus! Pasco Jacobs! Nou, jij hebt echt... Wil ik zoveel zeggen, veel meer zeggen, dan het lijkt, dat ben ik. En als ik zwaai, dan wil dat niet zeggen dat ik niet luister naar wat jij eigenlijk vindt. Yeah. Oké, okay, ik weet het, soms ben ik doolatent, doe jij je best. Je die alleen, maar was ja, er en daar? Van buiten lijkt u kap. Maar flikker eens doorheen en laat. Wij nu in een mannen. Laat je eens horen lief worden. Oh, oh, oh. veel harder, kom op. Als ik laat, wil ik zoveel zeggen. Als ik baat, dan wilt dat u dus zeggen dat ik niet luister? Want ik kan niets tegelijk. Ja, ik weet het soms hoor, wat je zegt, Heb jij het hoort. Vergeet ik iedereen even mijn aandacht te geven, zodat jij liefste bent? Maar als je naar me kijkt, dan zie jij je taal. dollars all op te horen zeg. Pascal Jacobsen die gewoon eventjes uh, daar op dat podium springt. En met uh, Niels van Mezing dus hun netman-hart. Onder andere voor die 500 euro van uh, Ricky die ik net aan de lijn had. Uh, 0909 om te doneren of 3fm.nl slash doneer. En uh, als je het echt snel doet, uh, dan meteen naar Giro 661. Oké okay, boys, uh, ik heb hier een hele leuke motivatie waarom Gerard Warum? Hopma de volgende plaat wil horen. Uh, ik maak er even een kleine popquiz van. Hij zegt, het is belangrijk, de hoes van de CD, of LP, uh, zegt genoeg. Denk aan, uh, kinderen. Oh, Jan is het nirvana. Ja, ja, ja. Ja, ja uh, short hoor. Ja, ja. Echt, uh... Hey, smells die like schuimtje. schuimtje. Die doneerde 15 euro. En dat is uh, een gezin wat dan uh, water kan zuiveren met een waterfilter. Dat kost een filter ongeveer. Henri Verwijn uit Den Bosch uh, 10 euro. Peter de Vries uh, 25 euro. Lennart en Cora Belsma. Oh, lekker! 50 euro! Wat de koek! Uh, Jomer Brouwer 20 euro. En Simone Wijzer 25 euro. Dit nummer zou elk uur gedraaid moeten worden. Het lucht wel even gaan even een beetje alle agressie kwijt. Ik heb uh, Gerard's Living Doll gitaartje gesloten. Maar dat mocht. So. hem, dat mocht. Zo. So. Dat mag... Ja, ah, een beetje die agressie die eruit kwam, ja, dat is wel gewoon, lekker, hè? Uh, dit is ja, is uh, Ja, mensen, ik hoop dat jij ook alles eruit gooit thuis, als je zit te luisteren. Ja, ja. Uh, maar dan weer qua geld, uh, Giro 661 of bel 0909 1336 en je kan ook gewoon natuurlijk, uh, online doen via 3fm.nl slash doneer. Kan ook trouwens makkelijk met je mobiel ja, ik heb het net gedaan. Ja, oh, ja, echt waar? Ja, net. Ja, oh, wat lachen. Ja. ja ik had het van de week inderdaad, eerder deze week dacht ik even even kijken hoe het er allemaal uitziet via de mobiel. Ja, dat gaat top. Dat is echt ja. ja. En als je het al een keer hebt gedaan, probeer het dan nog een keer. Hè? Ja, het kan altijd vaker Ja. Doe ja, het Nog een keer. Nog een keer. Mannen, zijn jullie daar? Hey. Hey. hey. Oh oh, we hebben contact. Hey, om... um... Uh, ik vraag het nou weer, dus heb ik net ook dezelfde vraag. Hoe gaat het? Ja, we worden nu een beetje... Uh, ja, ongeduldig, on, on, hè? Ja, ongeduldig is wel het woord, hey. ja. ja. Dat, is goed, dat, lijkt, dat lijkt me ook. Dat is ook heel erg goed. Even wachten! Echt. Echt. <laughs> He? <laughs> uh, nog even wachten! Het is nog eventjes. Het einde zegt in zicht. Althans, uh, jullie zegen toch deze kant op. Hey, um, de, waar we natuurlijk deze actie ooit mee begonnen zijn... ...dan doen we nog steeds eens platen aanvragen voor geld. Um, en daar komen de hele goede, gave, te gekke, bizarre, idioten liedjes langs. Uh, hebben jullie een, uh, een favoriet of een liedje waarvan je dacht van nou, dat, dat nou. liedje was ik, was ik eigenlijk vergeten? Nee, daar eens mee beginnen. Liedje waarvan je dacht, die was ik eigenlijk vergeten en die werd nu gedraaid in deze week. En toen dacht oh. ik, Precies, wat is dat goed? Kylie Minogue, Love at First Sight. Oh. Echt waar? Ja, die hoorde ik, ik dacht, jezus, wat een lekker disco dat. Ja, echt. Goed. Ik had Chromio, had ik gisteren. Dat vond ik ook helemaal een de bom. Oké, en Paul? Ja, hoe gaat hij weer? Eat, sleep, rave... Oh, zo'n oud liedje waarvan je denkt, oh ja, die wilde ik nog wel eens een keer horen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, nee. Maar het viel mij op dat er heel veel gesprongen werd zo. Ook op die Eat, Sleep, Repeat. En dat Leeuwarden dat heel goed kon. Absoluut. Nou een ja. half ja. we, we, we, we hebben net weer eventjes mogen ervaren met Nirvana en, en ik bedoel ik weet niet, is dit een uitnodiging? Uh? Nou ik wil, ik wil even, ik wil, guys, guys, can you, can you, can you come, hier, er staan hier twee gasten die kwamen hier net aange, aangelopen. Kom over, kom over, kom over. Come ik ben over. heel benieuwd. Kom yeah. over. Um, kijk even naar deze twee mannen. Oh. Kijk even. Ja, weet je, ja. weten jullie wie dit zijn? Ja, ik weet het toevallig, want ik heb een keer een foto van ze gezien. Jij ja, weet het toevallig wat je hebt. Een keer een foto van ze gezien. Ja, dat zijn uh, toch die Canadezen die in Almere wonen? Ja, dit toch? zijn die Canadezen die in Almere wonen. Oh. En uh, ze, heten, ze heten Alex en Chris. En ze gaan nu daar achter de draaistafel staan en ze gaan uh, ongetwijfeld hier een seismologische ramp veroorzaken. Ja, oké. Okay. Want met, met, met een, als uh, dit ingesteld wordt... Guys, moet je go over to your turntables and do what you do best. Want ze zijn inderdaad, ze komen uit Canada, ze wonen in Almere en jullie kennen dit allemaal. Ik ga ze niet eens aan de grondekondigen, maar Ik begin maar vast met springen. Guys, take it away. Dabs en Borges gewoon, hè? Ja, dit is een tsunami. Ik voel hem aankomen. Ik uh, Leeuwarden! The tsunami alarm off. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. What, two? I want to wish Holland a very Merry Christmas. Uh, my heart smells. At least, zijn ze. If yeah. you came to party with us, everybody put your hands up. Put them up, put them up, put them up, put them up. どこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ<音楽><音楽> Nou, dat was een earthquake, thank you very much guys. Inderdaad, <tie> dankjewel. Dubs! En, en jullie eigen, oh. jullie eigen tsunami, hè? ik had er nog nooit van gehoord, had dat hele liedje nog nooit gehoord. <tie <tie nee, dat nee, nee, stond nummer 1, no. dat maakt ja, niet maar uit. Ja, <tie> tamelijk. Ja, <tie> um, <best> live. <laughs> ja. Oh, oh, oh. Wat vet zeg. Ja, ja, het gaat daar op vroeg, ja op dat plein. Ja, ja, ja maar er gewoon twee pleinen eigenlijk. Nou, ja. Heel Friesland bewogen. gewoon. Ja. Maar, maar wie, wie heeft bedacht dat die gasten uit Almere komen trouwens? Want ik bedoel, ze hadden best een accentje, maar dat klopt niet als Almere. Volgens mij. Dus ze komen ze uit Canada. Canada? Ja. En toen zijn ze volgens mij in, in L.A. of zo gaan uh, wonen. Oh, oké. Okay. Maar, maar iemand heeft gezegd, oh, die komen gewoon uit Almere. Nee, ze wonen, ik, ik weet, echt, echt waar? Ja. ja, ja. Maar ja, misschien hebben ze gewoon een huisje erbij. Ik uh, dacht dat ze hebben Nederlandse uh, voorouders of zo een opa of zo. Laat ik het zo de, zeggen, uh, ik denk dat ze nu een huisje in Kleewoorden uh, gaan kopen. Ja, denk ik ook, ja. Ja. Dat mag ik ook. Ja. Ja. Maar er staat er straks eentje een leeg dus. Uh, ja. Ja. Het is half zeven geweest en half zeven, jawel, dat is altijd het moment waarop wij altijd eventjes schakelen met weer. daar waar ook gewoon natuurlijk keihard gewerkt wordt. Ik zal hem begroeten zoals ik dat de hele tijd heb gedaan. Hey! Hey Jim! Hey Jim! Hey jongens! Superman hoor, die gast. Jim <lacht> <voorbats>. <lacht> Hoe gaat het daar? Hij gaat lekker. Ja, oh, ja, de zenuwen lopen die al een beetje op? Ja, ja. daar hebben we een beetje last van. jou, Ja, ja. ja eigenlijk ja. wel ja. ja. Oké. Okay. Nou ja. ja, tijd om even terug te blikken naar de afgelopen paar uur. 3 FM Serious Request. Update. Nog heel eventjes, dan mogen de drie DJs, Paul, Koen en Giel, het glazen huis verlaten. Als je een week opgesloten zit in zo'n glazen huis, dan ga je uiteraard het een en ander missen. Erik Corton vroeg waar de DJs zich op verheugden zodra ze eruit zijn. Die mist zijn vriendinnetje, Christel, heel erg. Giel heeft behoefte aan wat privacy. En Koen, die wil wel wat rust. Het moment dat ik vanavond in mijn bedje kruip, de gordijnen dicht doe, dat het echt donker is en volledig stil is. Oh, dat, oh ja. uh, daar kijk ik ja, toch wel heel snel. Zal de trilling raar. nog mis? Uh, ja, ja, ja we hebben een lekkere pasondersteuning in. Ja. Ik, wou zeggen, ik kan me ook voorstellen dat het nog allemaal flink in je hoofd nagronst. Hè? Dat, uh, dat, dat deze hele week, als je straks ja. in je bed ligt. Nou, als ik morgen opsta en doe, ik de gordijnen open. Dan ga ik even op mijn balkon staan zwaaien. Om een <laughs> ja. beetje af te kicken en denk dat ik dat, dat ja. doe. <laughs> De eindshow van 3FM Circe Quest is al een tijdje bezig op het olde Kerkhof. Daar wordt straks het eindbedrag bekend gemaakt, maar er wordt ook veel muziek gemaakt. Uh, zojuist dan die gasten van Tsunami, Nilsson en Bluff, die stonden er ook. En eerder stonden Crystal, Alain Clark, Tim Knol en Jet Rebel al op het podium. Karo Emerald, Kensington en Raccoon ook nog op tijdens de finale van 3FM Serious Request. Het doel van 3FM Serious Request is om zoveel mogelijk geld op te halen... om kindersterfte veroorzaakt door diarree terug te dringen. Sender manager van 3FM Wilbert Mutsaars kwam onverwachts het glazen huis binnen... Om nog een extra tussenstand bekend te maken. En nu is het 8,6 miljoen. Oh, oh. 200, zo, zo, zo. zo. Ja, dus het is ruim 8,6 miljoen. Dus we zitten nog steeds ietsje boven vorig jaar. Holy shit. Vorig jaar zijn heel veel mensen juist de laatste uren in actie gekomen. En dat moet, ja, moet niks. Maar ik hoop dat iedereen ja. dat nu weer doet. 3FM. Serious Request. Update. Het is dus nog niet voorbij, dus doneer zo snel mogelijk via 0909-1336-3fm.nl slash doneer of giro661. Dat was het dan, de laatste Serious Request update van 2013 terug naar het glazen huis met Paul, Giel en Koen. Jongens, ik heb echt ontzettend veel respect voor jullie. Heel veel succes. Nou, thanks Jim, we hebben ook voor jou genoten. Ja. Uh, even na half zeven en dan gebeurt er het een en ander op de weg, uh, Kees Park. Ja, dat klopt de, sp de spitsvielers, oftewel wat voor er doorging... Ja. dat is allemaal weg. Dus ik dacht de boeken te kunnen sluiten. Maar helaas, een ongeluk op de A28. Assen richting Groningen. Betekent dat die A28 naar Groningen nu dicht is... tussen Haren en knooppunt Julianaplein. Oké, okay, dankjewel Kees. Oké, okay. Tot later, of mocht ik je niet meer spreken... dan alvast hele fijne kerstdagen. Geniet van die laatste uur. Ja, thanks. Ja. 0909-1336. Doneer via 3fm.nl slash doneer. Of maak het gelijk over op Giro 661. Sylvia van Zanten. Uh? Hallo, wanneer heb je hem aangevraagd eigenlijk? Hoi, Sylvia. Hallo, uh, met Sylvia. Uh, wanneer heb je hem aangevraagd? Sylvia? Oh, wacht even. Ik uh, druk even een verkeerd knopje in. Sylvia? Ja, ja hallo? Ik, ik ben toch wat moeier, moeier geworden, weet je wel. Dan, dan krijg je dat. Sorry. Uh, wanneer heb jij je plaat aangevraagd? Vanmorgen. Oh, echt waar? Nou ja, nee, ik, ik dacht... Maar ja, kijk, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen te overtuigen. Uh, maar ik denk daar ook soms van, ja. Had het, had het op dag één gedaan, bij wijze van spreken. Maar goed, wij zitten er al middenin. in. Ik ben heel blij dat je het gedaan hebt, Sylvia. Hoe ga je de kerst vieren? Uh, vanavond ga ik uh, uh, naar, de, uh, naar de kerk. Voor yes, de, ja. Ik zit in een, een kerkkoor. En dan oh. hebben we de, de kerstmis, de nachtmis. Leuk. En, uh, nou ja, dat was hartstikke gezellig, hartstikke leuk. En, uh, nou ja, en dan morgen. Ja, dan hebben we rust. Ja. Eh, ze zingen jullie deze ook eigenlijk? Met het korven zeg je van nou. Uh... Nee, nee, nee. Ik, ik hoor je niet. Dus. Oh, <laughs> hè? Uh, ja. hey. uh, Sylvia, ik ga hem draaien. Want uh, ja, ik probeer zoveel mogelijk requestjes er nog uh, doorheen te draaien. Ik zeg wel, als je nu uh, nog je plaat niet gehoord hebt, de kans is groot dat hij in de Top Series Quest langskomt. Mm -hmm. Ik uh, dank je voor jouw bijdrage. Uh, nou, hoeveel uh, mogen wij uh, doneren op Giro 661? 10, 10? euro? Helemaal ja. top. Nou ja, en en. daar komt nog wat bij van Rini Harmes 25 euro. Paul Freeriks 10 euro. Ian MacArthur 10 euro. Wouter Salde, 10 euro. En Laura Zianneke Mengveld doen er nog eens een keer 25 euro bovenop. Echt ah, toppie. Dat is echt helemaal goud. En hij hoort er ook bij natuurlijk bij de kerst. Dat ja, vind ik wel. Dit is een heel fijn kerst en hartelijk bedankt voor jullie inzet. Ja, nou ja, jij bedankt voor uh, uh, een kind iets meer toekomst geven. Klaar gedaan. Ja, heel graag gedaan. Wil je hem zelf aankondigen? Uh, ja, van John Lennon wil ik graag horen. En dan uh, Happy Christmas. So this is Christmas. And, what have you done? Year over. And you won't just be gone. And so Christmas. Ik zie dat de staat net even met Devils Blood is begonnen hier. Dus uh, laten we even gaan luisteren. Dat is dus. Ja, ja, yeah. dat is dus wat weer dan weer op het Zeiland gebeurt. Ja, maar er zijn echt twee pleinen waar er feestjes zijn. Hij is vaak aangevraagd deze staat ook: Maaike Leemrijzen, Laura Troos, Lieke van Eert, Niels-Jongepier, Paul de Groot en Alex Prijn. En ik denk dat Alex het helemaal te gek vond dat het live was. Want die schrijft: een van de beste platen van 2013 was van de staat. Ik heb ze live gezien met de vriendin van dit jaar en ze waren super goed. Nou ja, dat was hier ook het geval, ja, kan ik je zeggen. Helemaal top. Het is uh, kwart voor zeven. Het aftellen is begonnen. Wat, nog, we zijn het al een tijdje aan doen eigenlijk. 0909 staat voor je open. Ik krijg wel af en toe uh, mensen die zeggen... ja man, de lijnen zijn overbezet en zo. Wat op zich een goed teken is. Oh. Uh, nou ja, ga dan gewoon naar Giro 661. Dan doneer je meteen. Uh, meer info ook op 3fm.nl slash doneer. Ik uh, ga naar een man. En met een naam? Oh, het is, het is een vrouw, ja, ik, ik, ik, ik heb deze naam nog nooit gehoord. Jeudon. <lacht> of je, Bijna. Uh, Jeudoné. Ja, helemaal. En, en uh, is dat, uh, kom je uit Frankrijk? Dat... Met de naam wel, maar ja, ik niet. Jeudoné. Maar wat leuk is, er is het Jeudoné en dan Maaskant. Ja dat, uh, ja, dat is zo'n leuk contrast. Dat is ik erg mooi. Je moet ook gelijk denken aan die new kids. luister de Drieven! Ja. Magiel! Ja, nou ja. De homofiel! Dat is een blije gutbril! Ja. Ja. Oh, dat kan je wel weer. Sorry uh, je uh, Dankjewel voor jouw bijdrage. Aan ja, geen dank. Serious Request. Uh, heb je een, een bijzondere herinnering aan? Of uh, is het gewoon de boodschap die natuurlijk uh, nogal uh, klopt? Ja, de boodschap klopt en het is een fantastisch naar mij. Ja, het is, uh, het is uh, misschien wel een van de beste liedjes ooit gemaakt. Uh, ja. Ik ja. Uh, draai hem in de welbekende live-uitvoering. Ik ken eigenlijk bijna geen andere. Dat is goed. Wie persmoot? Nee. De... Oh, uh, ik zit, denk ik loop er want volgens mij draai ik hem helemaal niet in de live-uitvoering. Nee? Tok Tok? Nee. Ja, je zegt live-opnaam, op je kent ja. hem erover. Oh, we je er een Ja. versie ja, hebben. Ja, je moet de studioversie hebben. Man. Ja, nee, die doe ik ook ja. Uh, Jodon, het was... Uh, Jodoné, of weet ik veel. Het was een genoeg mevrouw yeah. mevrouw om, uh, om je te leren kennen. En de naam al. Ja, hij ook wel succes. Uh, Dit Jodoné ja, trouwens ook. June, ja. Ja. <laughs> en ik draai hem voor iedereen die ons gesteund heeft. With a little help from my friends.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 Tell her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 Great things come in small packages. Maar van Bunnik vroeg hem ook aan. Lekker. 50 euro. Van de koek. Voor ons, maar ook vooral voor de vele mensen achter de schermen die deze actie mogelijk maken. De mensen van het Rode Kruis en gewoon iedereen die geholpen heeft. Vanavond mogen Giel, Paul en Koen het glazen huis. Oh, is dat vanavond ook? En hoor je het dag van dit jaar. De finale van 3FM Serious Request 2013. Leeuwarden, laat je horen! Met optredens van Crystal, de Staat, Jet Rebel, Alain Clark, Team Knoll, Nielsen, Carol Emerald, Kensington en Raccoon. En jij kunt er ook bij zijn. Kom vanavond naar het Willeminaplein in Leeuwarden. Of kijk vanaf half acht naar Nederland 3. Details: 3fm.nl. Oké, okay, laatste uren tellen. 0909-1336. Maak je donatie over op Giro661. Doe het meteen. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. Ziggo klanten kunnen nu... Een momentje. Ziggo klanten kunnen nu heel veel bellen, sms'en en internetten met Ziggo Mobiel.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 NOS om 3. ING wil zijn medewerkers gewoon forse bonussen kunnen blijven geven. Minister Dijsselbloem wil bonussen beperken tot maximaal een vijfde... van het vaste salaris. ING heeft daar principiële bezwaren tegen. Zij vinden dat commerciële bedrijven naar eigen inzicht... moeten kunnen beslissen wat ze met hun beloningen doen. Er is geen grote schade na het stormachtige weer van vandaag. Het schadebedrag is zo'n 5 miljoen euro. Dat is volgens de verzekeraars niet vergeleken met de zware storm... van 28 oktober toen de schade zo'n 95 miljoen euro was. Een dag voor kerstmis zijn in Hogeveen kerkgangers met elkaar op de vuist gegaan. Bij de katholieke kerk, volgens de pastoor, ontstond er een woordenwisseling voor de kerk... waarbij met flesjes werd gegooid. Daarna liep de boel uit de hand en werden messen getrokken. Een iemand liep een steekwond op. De ruziemakers waren Iraakse christenen die de kerk hadden afgehuurd. Tot slot nog het weer, vanavond langzaam droger. Morgen begint grijs, maar later op de dag steeds meer zon. En het blijft ook droog, bij een graad of 9. Dat was het. Meer nieuws vind je op nosop 3nl 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Ik ben jouw zorgverzekering. En wat je situatie ook is, op fbto.nl kun je mijzelf samenstellen... en het hele jaar door aanpassen. Bijvoorbeeld omdat je ergens last van krijgt. Ah.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 Verkrijgbaar op één cd. Met onder andere de hits Love You More, No Mercy en Oceaan. The Singles Collection van Raccoon is nu overal verkrijgbaar. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja?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 U heeft nog maar 7 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Last van een uh, like-duin? Op czdirect.nl heb je al visio van een 5,05 euro per maand. Hoi, ik ben Laura Jansen. Hallo, ik ben Jan Smit. Help 3FM met de actie Serious Request. Hallo, Emily Sande hier. Please help 3FM. Send in your Serious Request. 3FM. Nu, Giel, Paul en Koen. Serious Request. Oei, oei, Het zijn de laatste, de laatste uren de laatste twee uur van 3FM Series Request. Tenminste, totdat wij daadwerkelijk het glazenhuis uit mogen. En tot die tijd ben jij daar om wellicht nog te steunen en te doneren via geo661 via 3FM.nl slash doneer. Of bellen met 09091336. Ik heb iemand aan de telefoon hangen. Hallo met wie? Ja. Met Elisa Eider. Hey Elisa, hallo, goedenavond. Hoi. Hoi, hoe is het met je? Ja, heel goed. En hoe is het met jou? Ja, nou ja, nee, een heel raar gevoel. We lopen nu allemaal een beetje ook uh, zenuwachtig rond in het huis. Ik zag net een slaapkamer. En uh, daar zijn alle bedden al weggehaald. Uh, ik ben mijn koffer aan het pakken. Ik was even in paniek, want ik was mijn autosleutel kwijt. En ik dacht, oh god, ik moet hier wel nog veilig naar huis kunnen komen. Ja. <laughs> maar die is gelukkig gevonden. En uh, ja, het zijn de laatste loodjes. Oh. Maar het is wel echt die wegen het zwaarste. I'm so excited. I just Ja. I Dit is uh, Geel Belen, Elvis. Uh, ik, dacht, uh, ik dacht even, we schakelen live. Naar Emerald, maar het was wel een bij jullie hier in het huis. Hey Elisa, heel kort even voor ons: hoe ziet jouw kerst eruit? Uh, met familie. Morgen naar familie en, uh, en donderdag ook. Dus, uh, maar heel gezellig hoor. Ik bedoel, ik vind dat echt hartstikke leuk. Maar twee dagen met familie lekker eten. Ja, heel goed. Hey, je hebt een plaat aangevraagd voor, uh, voor de actie natuurlijk. Jij steunt daarmee het Rode Kruis? Uh, Klopt. Welke plaat is dat? Waves, heb ik aangevraagd, van Mr. Props. Waves, van Mr. Props. Het is een prachtige plaat en ik heb een verrassing voor je. We gaan nu live naar het hoofdpodium. Let op wat hier gaat gebeuren. Wauw. Ja. Nou, we gaan gelijk kijken. Ik bedoel, het lopen over deze catwalk natuurlijk. Het is Karel Emerald. Dat mogen duidelijk zijn, maar met een liedje van Mr. Props My face against the water My face can touch the ground Touch the ground And it feels like I can see the sands in the horizon Every time You are not around you slowly drifting away Drifting away Wave after wave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 Make it easy. And it feels like I'm drowning Pulling against the street Uh, bijzondere dingen gebeurd, muzikaal gezien uh, tijdens de afgelopen Series Request. En uh, nou ja, daar hoort dit zeker bij. Karo Emerald dus, uh, samen met uh, Mr. Props. Heel erg gaaf. Zit je te genieten uh, en heb je al iets bijgedragen, uh, dan uh, bedank ik je. Uh, ze zeg ik nog steeds dat je natuurlijk kan doneren. Uh, maar ik zou het leuk vinden dat als je aan het luisteren bent en je hebt het nog niet gedaan, dat je denkt, oké okay Giel, je hebt me. Is het 5 euro, is het 10 euro, is het 50 euro, wat jij wil. 0909-1336, doneer daar. Of ga naar 3fm.nl slash doneer. En je kan het ook in één keer gewoon overmaken naar Giro661. Oh, lekker deze, hè? A. Herrewijn en Nicole Cox, Joris van der Voort, A. M. Kiltz, Henk Blauw en Cynthia in het Zand. Allemaal vroegen ze deze aan en ik snap wel waarom. Want dat was, uh, nou ja, een van de eerste edities om precies te zijn. In nee, nee, nee. Even oh, ja, Nee, nee, nee, dat is Utrecht. Ik zie nog echt... Oh, nee, nee, nee, dat klopt. Die andere edities bleek. Net zoals Jordans is van nog. Even springen, even meezingen. De Frenchelli!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 Tonight En dat is dan ook de boodschap van uh, Julio Verhaag. Of zou hij gewoon Julio uiten, ja. Hij komt in ieder geval uit Barendrecht en dan vroeg deze plaat om voor 25 euro. Giel, Paul, Koen, jullie hebben het verdiend om naar huis te gaan. Eddie Money. Nou, hoe toepasselijk is dat? Heb je het over Eddie Money? En dan ook nog eens Take Me Home Tonight. Het duurt niet lang meer. En ja, dan een series request 2013 in Leeuwarden ten einde. Ja, ik vind het bijna ook als ik het zeg jammer. Terwijl ik ook denk, nou... Het eten, het longt ook wel. Maar we zijn er nog lang niet 0909 1336 of vraag een plaat aan via 3fm.nl doneer. Je kan ook natuurlijk door de, de gleuf hier in, in het glazen huis wat gooien. Een van de drie gleuven die we er hebben. Uh, er staan ook drie vrouwen hier voor me. Moet ik zeggen, ik zeg maar meisjes, denk ik, hè eigenlijk. Ja. Uh, wie zijn jullie? Uh, ik ben Janneke. Ik ben mijn mom. En ik ben Dorsha. Hallo, en waar komen jullie vandaan? Heereveen. Heerenveen. Uh, Heere niet ver vandaan natuurlijk. En uh, nog wat gedoneerd ook? Ja. ja. Allemaal 5 euro. Allemaal 5 euro. Mooi. Gewoon uh, eigen geld erin gegooid. En dan moet vast dan ook een plaatje voor op de radio klinken of dat niet? Ja, de ja. cup song. De cup song. Al ah, leuk. Ja, heel goed. Ja, we hebben hier alleen geen lege cupjes. Ja, of eigenlijk vooral lege cupjes. Er zit niks ja, in dus. Je kan het stop de cup song zonder cupjes. Ja. En ja. ja, die klinkt zo. Vond je mooi? ik ga even een ander liedje nu draaien. Ik schrijf hem zeker voorop, voor jullie op dat komt helemaal goed. Maar ik geef een ander liedje nu draaien. En dat heeft een beetje te maken met dat we eigenlijk alle liedjes van de afgelopen jaren afwerken. De hit van Serious Request. Dan schakel ik over naar uh, Tieme Jaap. Tieme. Hallo. 100 euro betaal jij hè? Ja hoor. Ik vind het, ja hoor. Ik vind het een hele bak geld die je neerlegt voor deze plaats. Ja, wat zit de verhaaltje achter? Ik, ik ben benieuwd naar je verhaal. Nou, mijn dachter had een kerstkaart een actie op school gedaan. En om het laatste duwtje richting uh, de checkbox uh, te geven, hadden we 100 euro uh, erbij opgedrukt. Oh, je hebt dus gewoon even afgerond naar boven eigenlijk Uf. En daar heb ik gelijk even een plaatje bij aangevraagd. Ja, en niet zomaar een plaatje. Knesset. Nee, ik wou dat het plein al ja? even op en neer zien gaan. Dus. Dit, nou, dit wil ik eigenlijk ook wel, ja. Ik denk dat we deze ook nog wel kennen hier in Leeuwarden. Dus, uh, Leeuwarden, deze kennen jullie toch wel, hè? Waar wij al een hele week uitzenden, het Willeminaplein in Leeuwarden. Ik ga het toch missen als ik straks naar huis rij, denk ik. Het is, echt wel, het, het is ook wel heel fijn om elke dag die mensen te zien hier nee, voor de, natuurlijk, de deur. Want dat wordt vaak gevraagd: van, vind je het nou niet vervelend, al die mensen die je aankijkt. maar het is heel, eigenlijk heel fijn. Want iedereen kijkt, kijkt namelijk uh, vrolijk en, en is blij. Ja, je en komt... slurpt en energie eruit echt? Hè? Echt ja. heel erg. Maar dat geldt ook natuurlijk gewoon voor de requestjes die binnenkomen, de tweetjes ja. die je voorbij ziet, schieten, SMS'jes. Zo is het. Allemaal Zo goed. 3fm.nl slash doneer. Of bel 0909 1336. Of maak direct je geld over op Giro rekening 661. En dat is dan gelijk voor het Rode Kruis. Dan staat het vanavond nog op de rekening. En voor deze actie voor de goede Oren. Precies, hè? Dat je ja. niet denkt van oh dat is gewoon uh, algemeen iets. Nee dat nee, is echt nee. het nummer van Serious Request. Het is echt voor, het, voor de kinderen die sterven aan uh, diarree. Dit is het Wilhelmina Maar verderop in Leeuwarden staat Erik Korton. Nou het is ongelooflijk. Ik sta hier inderdaad. Jullie ja. zitten daar volgens mij nog steeds. Ja de deur is nog dicht Erik. Ah, dan kom ik ja. met, met de openingsvraag die ik je nu al twee keer heb gesteld. Maar nu nog een keertje. Hoe gaat het? Ja, het gaat, het gaat goed. Het voelt heel goed hier. De sfeer is waanzinnig. Maar dat zegt natuurlijk niks over hoeveel geld erop gehaald wordt. En daar gaat het om. Dus. Ja, precies. Dat horen, dat horen we straks. Um, we, de, we, jullie hebben zes dagen gezeten, zes dagen radio gemaakt. Mensen vergissen zich daar wel eens in. Hè? Het radiomaken, dat is, zit jullie in het bloed. Maar dat is wel gewoon behoorlijk hard werken. Zeker als je daarbij ook nog eens een keer heel raar en onregelmatig slaapt. En niet eet. Klopt, ja. Uh, <laughs> ja. ja. Maar dan krijg je dus wel drie keer per dag krijg je dus een soort van alarm voor je hoofd... en dan komt er een sapje. Ja. Het formaledeijde sapmoment. Hoe waren ze dit jaar? Nou, mag ik zeggen, die van vanmiddag? Ik kan heel veel hebben qua rommel, maar die van vanmiddag was afgrijzelijk, echt. <laughs> kan je nog even herhalen wat daarin zat? Da ja, uh, troep en afval. En uh, nee, het was, er zat heel veel wortelsap vooral in. En dat, was, dat was gewoon echt niet weg te krijgen, Erik. Ik moet het zeggen. Ik heb... Oh. oh, jij steile sadist. <laughs> jij is meer een sadist dan. Ja, ik zei toch. Jij niet. wist dit van die krom. Nee nee jij wist dit. Ah joh. Nou, daar is die oh, Oké. Okay. Ja. Het sapalarm gaat af. Hé, hey, hij is weer nou. eens oranje. Shit. Nou ja. Uh, als het, het rond, een soort nationaal iets is, dan is het op zich goed. Dat is op zich goed. Ja. Zit er weer een mooie brief bij? Geel, zit er een. Uh... Wat zeg jij? Ka -ka zeker. Ik zal hem gelijk eventjes oplezen. Want wij hopen natuurlijk allemaal dat hier echt gewoon de juiste dingen in zitten. Ja. Koenef Trek, die komt uit de slaapkamer gehond. De laatste loodjes, dus ook het laatste sapje. En dat wordt een feestmaal. We hebben namelijk voor de gelegenheid even Chinees gehaald. Nee, dat is lekker. Maar dan vloeibaar natuurlijk. Er zit sap van bamboescheut in. Wat? Voor sterke botten en mooie nageltjes. Ik moet ze echt knippen joh, ik heb geen nagelschaartje mee, het ziet er niet uit. Het is echt gênant. Oh. Uh, daarnaast proef je zo meteen wortelen die jullie nee. gaan helpen de eindstand goed te kunnen zien. Nee. Samen met het sap van de touge, pij, nee, die geur, en een fris limoontje, nee. wordt de boel geblenderd. En tot slot, alsof het nog niet terror genoeg was, een vleugje tomatensap. Zodat jullie huidjes straks zullen shinen op nee. het podium. Ik kijk, zet hem weer terug op de plek waar we... Koen jij eerst. Jij zit nog gewoon weer terug op die plek. <laughs> nee, maar hij ruikt ook echt niet. Ik kan... Hij ruikt naar aarde of zo. Nou, ja, dit... Nee, maar Chinees ruikt normaal heel lekker, ja. weet je. Dat uh... Gaan we niet nog even... Oh... Oh, Koen, Koen heeft hem echt uit het raam getikt. <laughs> nou, Koen. Oh, nee, ik weet nog, vijf jaar geleden zaten we naar huis. en ja, ja, ja. hebben we hier een uh, bruidstaart laten staan. Die hebben we ook het huis ja. Maar uh, dit. dit... Mogen, we maar ja. laat, mogen we deze laatste als uh, buitengewoon smerig kwalificeren ja, dan? Ja, maar grijs, voor. Tauw, Wie verzint dat, joh? Ja. Ja. Diegene die nu waarschijnlijk achter die klep stond waar Koen net dat ding naar buiten ja. gegooid heeft. Goed, uh, dat was het laatste sapje, dus Ontzettend daar zo Het allerlaatste alle, alle sapje. Ik heb hier drie appels voor jullie opgepoetst liggen. Zo zo? Jongens, dat is, ja, dat wordt wat. No. <laughs> dat wordt een feestmaal. <laughs> uh, het laatste sapje, nog even volhouden mannen. Oké, okay, tot zo ja, goed. dan. Heeft uh, iemand misschien een pepermuntje? <laughs> Niet zo veel, jongens. Wat ranzige geplaatst? Zitten en wachten. Oh. I sit away. There's an angel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 Won't forsake me De Haanstra en ook Charlotte Paschier. Omdat ze op dit nummer ten huwelijk is gevraagd. Op het concert van Robbie Williams, nota bene. Dat is romantiek ten top. 10 euro kwam er binnen. En ook 10 euro van Marije ten Holder uitgaande. Mooi nummer, mooie herinnering aan onze trouwdag ruim zes jaar geleden. Het is een trouwplaatje, deze Angels van Robbie Williams. Bijna half acht. En we hopen dat je Serious Request wil steunen. Sterker nog. We hopen het zo erg. En we zien ook wel dat er veel gebeld wordt. Dus je bent onderdeel van veel mensen die dat doen. En daarom moeten we iets anders gaan doen. Want je hebt de hele week kunnen bellen met 0909 1336. Maar dat wordt net even anders vanavond. Want 0909 1336 kan het niet aan als er veel gebeld wordt. Daar moeten we een ander nummer voor inschakelen. Dat is een gratis nummer. Dat is het 0800 nummer. Dus wil je doneren voor het Rode Kruis? Wil je helpen voor deze actie en kindersterfte door diarree tegen te gaan... dan bel je vanaf nu 0800 1130. Dus ik herhaal 0800 1130. Dat is het telefoonnummer wat je vanaf nu kunt gaan bellen om geld over te maken. 0800 1130 om je plaat aan te vragen. Je kunt natuurlijk ook via 3 slash doneer nog altijd een plaat aanvragen. Maar een nieuw telefoonnummer dus. Marloes, goeie avond. Goeie avond. Hoe is het met je? Uitstekend. Hoe is het met jullie? Ja, je, het, het is, ik heb zo'n, ik zei het net ook al tegen uh, Koen en Giel, het is zo'n oud en nieuw gevoel. Je denkt, het gaat komen, het gaat komen, het gaat komen, laat dat vuurwerk maar losbarsten. Well, hopelijk, hè. Ik heb allemaal uur, hè. Maar je zit alleen maar te wachten tot die tijd eigenlijk. Maar ja, wel, wel fijn ook hoor, echt daar niet van want het is leuk om jou bijvoorbeeld te spreken Marloes. Ja, dat weet ik ook. Je hebt een plaat aangevraagd. Ja, dat klopt. En uh, ga je zelf wat leuks doen uh, met de kerst? Nou, ik zit nu al aan het eerste kerstdiner. Oh. en uh, Dat volgt door het tweede kerstdiner ja. en overmorgen het, uh, overmorgen het derde kerstdiner. En wat staat er op het diner vanavond, menu? Um, gevulde varkenshaas ah. met bietjes. Dan zou je toch wel eens denken, zou het niet elke dag kerst kunnen zijn, hè? Ja, ik zou het toch heerlijk vinden. Gezellig. Met wie zit je vanavond aan tafel? Met mijn liefde. Nou, oh, met Hedellig. man ah, Hij is voor jullie ja. deze plaat van Bianca Ryan. En dankjewel.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 Comptez mes doigts, bouteille, va pas où t'es, bouteille, va pas outer, bouteille, va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 We're Vergelopen zondag was hij hier. Wat was dat gaaf zeg, om dat mee te maken. Stromai, live in de studio. En dat weet Simon Dauma maar al te best. Hij was hier namelijk op het Zeeland in Leeuwarden. Hij heeft hem live worden zingen en hij wil er nog een keer op los gaan. Nou, dat komt dan bij deze op deze plaat. 15 euro kwam er binnen. Zijn donatie uh, was dat. Maar uh, Lynn wilde ook graag wat horen. Ze zegt, ik wil graag uh, de kinderen uh, helpen. Dat is mooi dat, dat ze ook precies weet waar het voor is. Want je doet het inderdaad voor kinderen. Kinderen die lijden aan diarree. En als je zelf een plaat wil aanvragen, ja, dan kan dat natuurlijk. Maar wat je ook gewoon kan doen, is bellen met 0800 1130. Gewoon je donatie doen. We gaan in de eindsprint van Series Request yes. 2013. We zijn nog maar anderhalf uur, wat zeg ik, nog minder dan een uur en twintig minuten hier. Dus we hebben echt nog zoveel geld op te halen. Zoveel mogelijk als kan. Dus doe gewoon je donatie en bel 0800-1130. Dat is het telefoonnummer. Lucy? Ja, hallo. Hallo, jij wilde ook graag een nummer horen. Ja, dat klopt. Uh, ja. Ja, is, het is van een, ja, heb je, laat ik het zeggen, heb je een hele trieste dag gehad, of niet? Nee, nee, juist niet. Een nee, hele perfecte dag. Nee, oh ja, sorry, ik vond eigenlijk trieste dag toen hij overleed uh, zo Oh, nee, nee. Nee, nee. Zo erg, uh, nee Zo erg is het niet, nee. Maar je vindt het wel echt een, een, een prachtig artiest? Een prachtig liedje? Het is, het is uh, ja, een, een, een, een prachtig nummer vooral. En ook, uh, ja, ik weet niet of je die uh, clip kent waar al die uh, artiesten in meezingen. Die is ook helemaal uh, geweldig. Dan krijg je ook kippenvel we oh, bedo bedoeld dan de uitvoering die, die later in de jaren negentig nog eens ja, gedaan is ja, van dit ja, liedje. Ja. Van Various Artists. En Koen ja, gaat ze ja, nu ja. allemaal noemen. <laughs> je natuurlijk. Nee, we gaan het origineel draaien voor je. En dat is Prachtig. deze. Het is hoe dan ook deze kerstavond. A perfect day. Want we halen veel geld op. Sowieso. Ja, geweldig. Dankjewel. Dankjewel. Just a perfect day. Drinks and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 Just watch your soul You're going to reap just what you sow En Perfect Day is de plaats die je hoorde voor uh, Lucie onder andere, maar ze was echt niet de enige die hem aanvroeg, hoor. 081130 is het telefoonnummer als je wil doneren. Doe dat, alsjeblieft. 081130. Hier in Leeuwarden, op het Wilhelminaplein, is de hele week al uh, Domien uh, actief. Uh, domien, daar ben je nu ook. En, uh, hoe, hoe is de sfeer? Hoe is de sfeer, Leeuwarden? Nou, gaat oh, nee, dat aardig. gaat best aardig, dat hoor ik ja. gaat best aardig. Ik ben uh, heel blij dat het droog is, Rap. Want ik ben vandaag uh, naar Leeuwarden toe gereden in het autootje. En toen was het echt stromende regen. Ja, en heel nou, eerlijk ja. gezegd, ik hoorde jullie natuurlijk heel positief op die radio. Dat het nog steeds vol stond. En ik dacht, nou, ik moet het toch maar eens even zien. Maar het is inderdaad hartstikke vol met allemaal gezellige mensen. Goedenavond. Goedenavond. Wijntje erbij. Kijkt ja, er net op. Net een nieuw wijntje halen, ja, snel zo meteen. Aan, en dan ja, ja. genieten van de eindshow. Helemaal. Wat verwachten jullie? Mag ik dat vragen? Nou jij ja. wacht over de twee, over oh, ja, Sowieso meer dan vorig jaar. Sowieso meer? Ja. ja dat is wel grappig. Nou, grappig. Nou, nou, nou, ja, ik, ja, ja, ja. ja. Dus we zijn hier heel positief. Ik, ik ben vandaag ja. een beetje, of deze hele week door, door Leerwarden gaan lopen. Ik vind lopen. Eng, Ik vind het echt eng. Omdat je namelijk... Dan krijg je straks, als je dat alleen maar gaat denken, een teleurstelling. En dat is het sowieso niet. Nee, een teleurstelling is het nooit, Dat hebben jullie al zo vaak gezegd. Nee, maar precies, maar je moet gewoon niet te veel... Ja, ik snap het het is een lastige... Maar kunnen we dan even één keer de laatste tussenstand herhalen die jullie daar gekregen hebben? Ja, de laatste tussenstand is 8,6 miljoen. 8,6 miljoen, die is nu. Heel goed. Er moet dus nog ongeveer 4 miljoen bij. Nou ja, zo is het ook, precies. En daar hebben we dus al drie dagen over gedaan in het begin, snap je? dus dat? Maar dan weet je, jullie hebben we nu eigenlijk de hele week al gehoord. Ik ga even aan deze vragen. Nog even één laatste appel aan heel Nederland om te doneren. Geef even al jullie energie, zodat heel Nederland nu denkt, ja, dit is het moment. De radio is voor jullie. Oké okay, heel Nederland, steun 3FM. Steun serious request, steun de baby's. Doneren, nu nog kan. 3FM.nl of via 0800... 1130. 1130. Zo is het, 0800 1130. En dan kies je een, uh, een bedrag dat jou uitkomt, dat je wil doneren, dat je, dat je kan missen. Uh, bijvoorbeeld één euro zou je kunnen doen. Ja, dat is misschien heel weinig, maar ja, alle kleine beetjes helpen ook. Zo is het. En uh, met die ene euro kun jij dan wel ervoor zorgen dat, uh, dat een kind... ...maandlang zeep heeft. En dat is ontzettend belangrijk. Want zelf, je weet het misschien zelf ook wel... ...hygiëne is gewoon heel erg belangrijk. In onze eigen uh, West-Europa is het een ontzettende ontwikkeling geweest. Uh, maar het kan ook zeer zeker in slechtere gebieden uh, op deze aarde. Afrika, denk je dan nog. gauw aan natuurlijk, waar Erik geweest is. Voor 20 euro helpt het Rode Kruis een gezin met de bouw van een eenvoudig toilet. 200 euro waterinstallatie waarmee de kinderen van de school... ...allemaal hun handen kunnen wassen met water. Bel 0800... 11.30 Het is Leeuwarden Prachtige stad Ik heb er een uh, plein van gezien vooral deze week, maar ook wel beelden natuurlijk van andere locaties Het is Leeuwarden, dat staat te feesten vanavond, hopelijk straks voor een prachtig bedrag en We doen uh, seks met die kalen Radicale duidelijk voor. Fire, die was lekker of niet Saskia? Ja, die was super. Wat was het wat je ervan verwacht had toen je hem aanvroeg? Nou gewoon, ik vind hem gewoon super plaat En gewoon jullie hebben zo goed je best gedaan. En uh, helemaal top. En dat blijven we nog even doen hoor. We gaan er nog even vol tegenaan. Zeker. Ja, super. Um, nou ja het, Maar het komt dan vooral ook door mensen zoals jij, zoals Kia die je plaat aanvragen. Want uh, hoeveel heb je gedoneerd voor het Rode Kruis? Ik heb voor deze plaat 10 euro gedoneerd, maar oh. mijn zoon die heeft al 604 euro naar Leeuwarden gebracht vanuit Limburg. dus uh, wow, wat Met school, kerstmarkt en uh, ik dacht nog even de laatste avond gaan we nog even knallen. Nou, oh, Dat vind ik echt super. De D spirit vind ik echt de allerbeste inderdaad, nog even knallen deze ja, laatste precies. avond. Precies. Even mooi, voor heel mooi, jullie, mooi, nog mooi. even er tegenaan. Dankjewel voor de aanvragen. En jongens, stop. Als je dan belt met uh, 081130, dan kun je misschien zomaar Giel aan de telefoon krijgen. Want die is namelijk druk in de weer met het uh, callcenter. Giel, jij hebt hier wat hangen, denk ik, of niet? Uh... Ja, het is wel leuk. Uh, ik weet niet of het... Ben je familie van uh, Michiel eigenlijk, Hilde? Nou, wie weet. Oh, Veenstra? Ja, dit is Hilde, nou, Hilde Veenstra. Dit de Veenstra. En. en Hilde vertelt net dat ze elke dag is langs geweest. Uh, en waarschijnlijk heeft ze al gewoon Maar ze denkt eventjes, gewoon nog één keer 20 euro kan ze missen. En uh, dat doe je dan, Hilde. Echt top, dankjewel. Ja, heel veel succes nog. Ja, ja leuk hoor. Zo kan het dus gaan. ik zien wat jullie doen. Oké, okay, nou, fijn leuk. om te horen. Ik wens je vast fijne kerstdagen. 0800-1130 ja. okay. om zelf te doneren. En California Dreaming is de plaats die je hoorde. 3FM Serious Request op dat andere podium hier in Leeuwarden speelt Kensington. En dan hoop je natuurlijk dat ze op dit moment home gaan doen. Maar ja, zover is het nog lang niet voordat we naar home gaan. Er gaan nog hele andere mooie dingen gebeuren tot die tijd. Dus uh, ga ik je laten horen wat ze wel spelen. En Let Go is de plaats van die fantastische Nederlandse band die een geweldig jaar meegemaakt heeft in 2013. De live van 3FM. Wat is dat een goede bent, zeg. Let's go is de track die je hoorde. Bel 0800 1130 om een plaat aan te vragen. Yeah. Nou ja, of liever gewoon om een donatie te doen. Nu om snelheid te maken, om veel geld op te halen. 0800 1130, doe je donatie. En ik kom er ook trouwens achter. De app van 3FM die werkt ook gewoon perfect voor je smartphone trouwens. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl op je mobiel en TV. 3FM. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouwen op de snel. ABS Autoherstel. Zij maar. Tuss -tuss. Ik ben Femke van den Heuvel, kinderverpleegkundige. Ik ben Massa Lyon, coördinator transportdienst. Wij zijn de zorg en hebben onze eigen zorgverzekering.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 Kom naar Gozens Wonen en Slapen en profiteer van luxe extra's. Ook tweede kerstdag open. Stap voor 31 december over naar het IZZ. Kijk op IZZ.nl Goedemorgen, follow-up Met mij. Even een paar dingen.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 De schade die de storm van vandaag heeft veroorzaakt valt mee. In totaal zo'n 5 miljoen euro. Dat is volgens de verzekeraars een stuk minder dan op 28 oktober... toen raasde er een zware storm over ons land... die 95 miljoen euro aan schade veroorzaakte. De afgelopen 24 uur waren er vooral afgewaarde dakpannen... omgevallen bomen en wateroverlast. In Eindhoven liet de platen van het PSV-stadion los. En op een andere plek in de stad werd een levende kerstal weggeblazen. De dieren waren toen overigens al weggehaald.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 Voor het eerst werd er in België voor meerdere goede doelen ingezameld. In Zweden haalden drie DJ's 3 miljoen euro op voor het Rode Kruis. In Kenia ging het erom zoveel mogelijk pakken maandverband te verzamelen. Om scholieren zonder onderbreking naar school te kunnen laten gaan. Dat is gelukt. De opbrengst van Zwitserland en Zuid-Korea is nog niet bekend. En ook wij zullen nog zo'n anderhalf uur geduld moeten hebben. Dan krijg je nog wat weer. Vanavond minder buien bij 8 graden. Morgen eerste kerstdag begint grijs. En in het oosten valt wat regen. Smiddags schijnt de zon bij 7 of 8 graden.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 Nog een keer! Nog een keer, nog een keer! Nog More time. Nee, en dit is het laatste uur even geslagen. En al opeens is er Sander Lantiga die, die ons ja, ja, ja, ja. onderbreekt. Sander! Nog oh, een uurtje. Pak even die andere microfoon, dan kunnen we je ook daadwerkelijk horen. Want deze, die staat niet aan, dus radio. Uh, Oké, okay. goed. Okay. Ja, goed. Ja, beetje chaos. Ja. Nog een uurtje, jongens. Ja. ja. En uh, ik ben hier natuurlijk om jullie nog even succes te wensen. Maar ik heb ook nog misschien een hele kleine opsteker. Niet alleen voor jullie, maar ook voor het hele land. Want ik heb een soort van mini-mini-tussenstand. Nee! Jezus. Wat is dat nou, jongens? Ja. Wat is dat nou? Tussenstand, Ja, ik mag het eigenlijk niet zo noemen. Maar het is meer eigenlijk, ja, nogmaals, een kleine, een kleine duwtje. De goede kant op. Ik kan jullie nu al melden dat we over de 10 miljoen heen zijn. Oh, yeah. We zijn nu al over de 10 miljoen heen. 10 miljoen mensen. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog een uur. En alle donaties tellen nu nog mee. Dus ja, het moet hoger kunnen. We gaan uh, over een uur het eind te ongeveer bekendmaken. Dus alles wat er nu nog wordt aangevraagd... alle donaties tellen mee voor die eindstand. Dus ga naar 3fm.nl slash doneer. Uh, stort natuurlijk op giro661. Of bellen op 0800 11 1130. Dus doe dat nog. Dan uh, misschien... Uh, Misschien kunnen we wel de 11 miljoen ah, halen. Top. Oh, ja, dat zou inderdaad wel een hele mooie zijn. Ja, dus 4 10 miljoen, want ik hoorde jou aan het begin zeggen ja, dat, uh, ik, uh, ik, ja, we kunnen stoppen wat mij betreft. Maar nee, nee, nee. <laughs> Eentje ja? natuurlijk. Nee, ja. maar echt heel gaaf. Ja. Ja, 11 vind ik ook een mooi uh, streven. Nee, maar dat we 10 ja, miljoen nu hebben bereikt is is ja, gewoon ja, wel echt gek. Maar dan denk je toch ook van, oké, okay, laten we dan. Het is zonde als mensen dan later komen, weet je wel. ja, Die denken, uh, nou ja als je toch van plan bent om wat moois te doen, doe het dan nu in ja, ieder geval. Toch. Als je denkt, ik ga dit jaar nog mooier afsluiten, is dit een goed moment inderdaad. Red een kind voor de kerst, Giro 661 en doe het nu meteen. 0800 1130 is het nummer om te bellen. En dan kun je hier zomaar opeens in de uitzending hangen, ook als je een plaat aanvraagt. Tim, Goeie avond. Wat wil je graag horen? Ik wilde graag 10 horen, maar this is the last time. Maar het is inderdaad het laatste uurtje, dankjewel. This is the last time that were. 2013. Oh, ik vind het wel echt, de druk uh, Opeens ligt er opeens op, zo lijkt het wel, hè? Dat er dan nu een extra tussenstandje bekend gemaakt oh, is. Ze weten de spanning, behoorlijk Nou, hey. nee, jongen. Jongen, jongen, jongen, We Wij hebben echt geen idee, hè? We Ik bedoel, ja, dit is wat nee. wij horen. En, uh, uh, oké. Okay. Meer dan 10 miljoen, nou, zei ik Sander Lantigaals net. Ik ben in zoverre ben ik het met Giel eens. Ik, we moeten niet stoppen, nee. Maar ik vind het, het, ik vind het, het wel is gewoon fantastisch. geslaagd. Ja, ja meer ja, dan 10 miljoen. Eigenlijk, Leeuwarden, dit is fantastisch jongens. Dit is nu al echt geweldig. Ongelooflijk. hebben ja, vrienden ja, ja, ja. in het glazen huis. Paul, hey, Koen en Giel. Hé, hey, Giel. Hey, je hey, hey, guys. Hey. Hoe is het? Laatste loodjes, laatste uren, tikken weg. Hoe voelen jullie De spanning loopt nu wel op hoor, omdat we net die tussenstand gekregen hebben van Sander Lantinga. Heb jij dat al meegekregen Gerard, daar op dat plein? Ja, ik heb iets van een tussenstand gehoord als straks 8,6. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wat, wat, wat? Zeg het maar. 10 miljoen! we zijn al over de 10 miljoen! 10 miljoen! Nou ja, nog een uurtje. Wat is dat lekker hè? Nou, ik wil <laughs> zeggen ja, dat het lekker is. Maar ook heel spannend, want dit, dit is wel het moment om gelijk te bellen. 0800, 11.30. Oh, 0800, 11.30, mensen. Als jullie nog niet hebben bijgedragen, doe het nog. Je kunt erbij horen. Je kunt zeggen straks bij het kerstdiner... Ik was daar ook bij ja, met yes. mijn eurotjes. Ja. Je kunt het nog doen. Uh, nog één keer het telefoonnummer, jongens: 0800, 11.30-1130. Dat is leuk. Ik heb het even van Erik overgenomen. Die moest ontzettend zeiken. Je weet hoe dat gaat. Eh. Uh, <laughs> Hij zei ik normaal nooit hoor, maar ik doe het maar even. Maar uh, we staan hier met een gigantisch plein. Heel, heel Leeuwarden en omstreken staat hier. Jongens, laat je even horen. Oh, fantastisch. Ja, en jullie zitten daar met en drieën met waarschijnlijk ook een belachelijk groot ja, ja, jij plein. Jij denkt dat je een groot plein. Moet jij eens even goed luisteren. Ja, ja, ja. We hier plein. We ja, ja, ja. kunnen gaan even, even vragen idee. natuurlijk. Waar is het feestje? Hier is het feestje! Waar is het feestje? Ah, nu raak je naar oh, nu raak je naar waar. Ja, dit is mooi. Ik zit te denken, we hebben dat een keer eerder gedaan, alleen ja, de afgelopen jaren zat ik gezellig in het huis. Nu sta ik een keer hier, nu wil ik het live meemaken. Zullen we even gewoon, zullen we gewoon even doen met z'n allen? Zullen we het gewoon, gewoon eat, sleep, rave, ja. feet. Oh, ja, ja, ja, ja, goed ja, ja idee. We ja, doen ja, idee? Ja, ja, ja, ja. Starten jullie erin? min? Ja, doe jij het maar.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 I don't know whether he was really saying All he kept saying Was eat, sleep, rave, repeat Eat, sleep, rave, repeat, repeat. Oké, okay, Leeuwarden Waar je op staat eat, Waar je deze plaat ook hoort. Ga compleet uit je dak En spring zo hoog als je kan Eat, repeat <hums>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 Mooi. ik denk dat we na de kerst dit dansje echt kunnen Lekker op tijd, tijd wijden kijk wel dan doe hem dan vooral je handen naar je mond naar je oor omhoog en omdraaien maar Daar gaat ie Read, read, read, sleep, rave, repeat. repeat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 3 Paul, Koen en Giel zie ik op dit moment niet. Die is net even buiten beeld. Paul achter de microfoon. Oh ja, want, ja, want en Rob Koen en Giel komen heel even terug. Hij moest juist even een gelukkige een emmer met geld naar de kluis brengen. En ja. dat, is, dat is goed nieuws. Dat Gaan is maar goed door. nieuws. Kijk eens. Uit. Zeg nog een minuut of veertig. dat houden jullie nog wel vol. Op weg naar de eindstand. Oeh. Dan, hebben jullie al zoiets als een soort tussenstand? Ja, ja. we hebben net gehoord uh, dat we al boven de 10 miljoen zitten. En dat is ongelooflijk, onwaarschijnlijk. Dat is, en zo'n tussenstand ja. is ook uniek. Dat hebben we niet nee, eerder gehad. Dus ik, ik weet niet precies waarom we dat krijgen, maar ja. Maar laten we meteen even erbij zeggen um, dat we zeggen steeds: het is geen wedstrijd. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Voor mij begint het een klein beetje een wedstrijd. Dat ja. je wel denkt. Ja. In die zin. Ja. Vorig jaar hadden we 12,3 miljoen. Daar zitten we nu zo dicht tegen aan dat wij hopen. Dat we in deze drie kwartier nog zo'n slag kunnen maken. Het rekeningnummer is. Kunnen komen. Maar maak over op Giro 661. Ja. Dat is belangrijk. Of bellen met 0800 1130 0800 1130. Dat is het telefoonnummer. Ja, het zit nou even een vraag tussendoor. In de reportage die wij hier net uitzonden, zat het woord cynisme. Ja. Hoe verklaren jullie dat ondanks dat cynisme in Nederland dit toch opnieuw weer zo'n succes is? Nou, dat er toch ook gelukkig nog mensen zijn die wel geloven in het feit dat je andere mensen kan helpen. En uh, dat als je dat op de manier doet zoals het Rode Kruis het doet, met vrijwilligers, op, op, op de plek zelf. En uh, nou ja, niet alleen maar hulp, hier, hier is geld of hier is eten. Of, nee, nee, gewoon door echt ja. Nou ja, sanitaire voorzieningen te bouwen. Ik denk, omdat we dat ook goed kunnen laten zien, Erik Corton is voor ons in Burundi geweest, dat mensen denken, hé, hey, dit werkt echt. Ja. En dat denk ik ook. Oké, okay. Giel, tot slot, Want jij was hier uh, niet voor de eerste keer in dit glazen huis. Nee. Waar zal jij achteraf, denk je, uh, het meest op terugkijken? Als jij terugdenkt aan deze editie. Nou, dan denk ik vooral, daar ah, dan moet je even kijken, Rob. Uh, gewoon eventjes dat veld zien springen. We zullen even geen plaat opzetten, maar... Nou, uh, we, we even... Kunnen... We, ja? Denk je dat we zonder plaat kunnen springen, dan, Giel? Ik denk dat we... Even... Ja. Maar vergeet niet 0800-1130, dat is belangrijk. 3 fmnl doneer, Rob. Dat is een... Echt... Uh, okay. 6, 6, 66. Goed. Jongens, succes nog. De komende, wat is het, 35 minuten. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel Rob. Um, wij gaan uh, naar het weer. Het is de hoogste tijd om weer uh, terug naar de radio te gaan. En uh, Iris, jouw plaat op de radio. Irit is het, het uh, plaat op de radio te draaien. Uh, goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo, hoe is het met je? Ja, prima. Het ook... Ik zit helemaal aan de buis gekluisterd. Ja, vind het ook zo spannend, wou ik, uh, ja, wou ik, ik zeggen. ik vind het heel spannend. Ja, en ik ben er helemaal verslaafd aan geraakt door mijn zoon. <laughs> oh, hoe zit dat dan? Nou, die, die kijkt het uh, sinds vorig jaar al en hij zit nu uh, iedere dag aan de buis gekluisterd. En, en zondag zo uh, zijn we zelf naar Leeuwarden gereden om jullie uh, in de echt te geven. Ah, wat leuk. Zelf naar Leeuwarden. En wa waar kom je dan vandaan, Erit? Uh, uit Huizen. Oh, oh oké. Okay. Uh, nou, midden-Nederland inderdaad. Uh, en je wil graag een, een plaat doneren, een plaat aanvragen, geld doneren. Hoeveel uh, euro mag je naar het Rode Kruis? Uh, we hebben 10 euro gedaan. 10 euro, hartstikke mooi. Dankjewel. En welk liedje mag het zijn dan? Van uh, Rem Losing My Religion. Nou, er zit geen rem op vanavond hoor. We gaan nee. helemaal los wat mij betreft. Ja, ik ben wat jullie doen. Ah, dankjewel. Dank voor de aanvraag. Succes met de laten loodjes. Dankjewel, dankjewel. 081130 gebruik ik nog maar even om het intro helemaal vol te praten. Nou. distance I'm <laughs> just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 Kom vanavond naar het Willeminaplein in Leeuwarden. Of kijk vanaf half acht naar Nederland 3. Details: 3fm.nl Imagine Dragons, en on top of the world. Koen is weer even aan het bellen. 0800 1130, dus 0800 1130, dat is het nummer. En als je het gewoon echt heel snel wil doen, dan ga je naar Giro 661, stort je daarop, of dan ga je naar 3 slash doneer, daar uh, waar je sowieso meer informatie vindt. Nee, nee, nee, nee, sorry. Oh god, dat, dat, dat, dat is echt het publiek blij maken met een doimus. Hij komt er zo aan, maar ik zag daar nog iemand bij de brievenbus. Ja, jij daar, jij, ja. hallo. Wie ben je? Hoi. Hoi, wie ben je? Hoi. Hoi, hoe eet je? Goed. <laughs> Goed? Goeie naam. Nou. Nee. Sam? Hey Sam. Sam, hoe oud ben je en Waar kom je vandaan? 9. En uh, heb je al iets door de vriesbus gegooid, zag ik dat nou even snel? Ja. Oh ja wat dan? Vijf euro? 5 euro? Dankjewel. Ja. Dan kunnen we. Ja, dan mag best een applaus voor. Dat betekent weer vijf kinderen die uh, vijf maanden lang een stukje zeep hebben. En voor Sam is dat heel normaal, maar uh, we hebben hopelijk duidelijk gemaakt... dat in de Horn van Afrika en Zuidoost-Azië dat uh, alles behalve normaal is. En in die landen uh, regelt het Rode Kruis dus. 0800 1130. En uh, Paul, nou, hoe uh, sta jij erin? Qua uh, ja, stand vanavond, hè? Ja, ja. Nee. Ik, uh, God, ja, ik, vind, ik weet niet of ja, zo'n tussenstand... Ik weet niet of dat nou... Kijk, als het niet 12 miljoen is, nee. dan hebben we ongelooflijk veel geld opgehaald. Want we zitten boven ja, we de 10 en dan, zijn we, dan we hebben we gewoon een succesvol jaar. Dan hebben we een hele mooie editie. Ik ga nu dus, afluisteren ja, wat Koen aan het doen ja. is. Ja, geweldig. Ja, dat, ja, dat vind ik ook. 7,5. Oh, 7,5. Oh, dat is het. Ja, dat reken ik er maar. Op. Wie heb je aan de lijn, Koen? Uh, mevrouw uit Uden heb ik aan de lijn. U bent op de radio, mevrouw. Ben ik op de radio? Jazeker. En we hebben de televisie aanstaan. Dat nou. is nou toch jammer. Ja, u bent ook op televisie, kan ik u <lacht> ja. zeggen. Ja. <lacht> oh, nou, we zijn nou naar... Caro uh, Ja, hoe heet ze? Karo Brampert. aan het kijken. Oh, ja. ja, ja, ja. Heel goed. Nou, ga lekker door. Ga van al lekker door. Hartstikke leuk. Even Dan kijken. twee jaar geleden hebben we met een... Uh, een uh, een actie meegedaan, maar dat is dit jaar niet, uh, niet gelukt. Maar goed, maar ja, toch een donatie toch een plaats, precies. Er ja, ja, ja, ja. ja, zijn eh, heel veel mensen zelf in actie gekomen, maar dat hoeft dus helemaal niet. Ik ga naar de familie met Laughlin, want die heeft het gedaan. 50 euro! Pannenkoek! Oh, pannenkoek. Lekker hè? Ja, oh. Lekker. Uh, Edgar Driesen, Peter Duindam en Fons Rugebrink. En er ook nog Gerard en Jolanda Vlaardingenbroek. En ja, die hebben het ook over lekker eten. Het is goed bedoeld. Ze willen allemaal Gary in de Pacemakers en you oh, never walk alone. Oh. Ja. Ja. Straks gaan lopen denk ik ja. a stone. Hold your head up high. Walk alone, Gary en de pacemakers. Applaus voor jezelf, heer Zeiland. dat was fantastisch. We gaan even schakelen naar het finale plein. Want al daar is Raccoon aan het spelen. En die spelen uh, nou ja, ook een van de meest aangevraagde nummers. Oh ja? Ja, ja dat, ik dat uh, moet, had het uh, wel. Ja. Ja. Het o zo mooie Oceaan: Nooier jaloers te zijn, een liefde om je hart te luchten. En oceaan, hoe lekker zou dat zijn? Was er iets waar ik onwenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang, zullen ze leven. Familie waar ik veel van houd.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 en nooit jaloers te zijn. Een liefde op je hart te luchten. Een oceaan. Alleen van mij. Een oceaan. Om te verzuipen. Een dag over wat. Een held te zijn. Je laat die Ruipen, een oceaan vol tranen is voor mij. En hey Jan, voor jou, voor mij, voor altijd. Ah, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Echt fijn dat ze dat willen doen, Raccoon. Nou, sowieso te gek natuurlijk dat ze Shoes of Lightning gemaakt hebben. Die zullen ze zo dadelijk nog gaan doen, dat weet ik zeker. Ik krijg al tranen in mijn ogen als ik Bart oh, wil zingen. Oh man, ja, wat, wat gaat een stemmer heeft ie. Rutger, goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat ie? Ja, fantastisch. Mooi zo. Ik uh, zit lekker rustig op de bank, zie uh, ja. wie ja. kwijt te kijken. Ja, uh, nou, Koen zit ook lekker rustig op de bank, ja. nou rustig wil ik zeggen, maar hij zit op de bank. Hij zit dan nog eventjes uh, te bellen, 0800-1130 voor jouw donatie, 0800-1130. Uh, jij belde Rutger, uh, toen je nog plaat aan kon vragen. Uh, wanneer, wanneer heb je gebeld ja. eigenlijk? Oeh, dat is een goeie. Ah. Wanneer heb, nee, ik heb niet gebeld. Ik heb volgens mij gewoon keurig via internet een ja. Uh, ja. lijstje ingevuld. Ja. Nou ja, dat kan inderdaad ook heel makkelijk. Uh, 3fm.nl slash doneer is nu ook open. Ik ben met je eens, uh, dat gaat echt uh, rete simpel. Of gewoon ja, met je telebankieren of toestanden. Uh, dan is het Giro 661. Uh, hoe kom je zo bij deze plaat? Nou, oh, um, ik hoorde... Um, Pas geleden, ik denk, misschien wel die dag hè? op de radio. Ja. En uh, ik zat in de auto en ik dacht uh, ik wil eigenlijk wel naar huis. En toen uh, werd die plaat gedraaid en uh, heb ik mijn uh, drie tandjes harder gezet en uh, <laughs> toen kon ik eigenlijk naar drie rondjes om het huis rijden, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Nee. Oftewel kikker veel energie. Nou, wat ik het mooie vind uh, van deze plaat is uh, dat het uh, in Afrika, uh, Burundi, weet ik niet helemaal waar ik geweest is, maar ik weet bijvoorbeeld in uh, Kenia, is dit ook echt een uh, waanzinnige hit uh, geweest. En, en, en ik heb hier ook een berichtje van Anna bijvoorbeeld. Die, is, uh, nou, die was in Kenia geweest, in de sloppenwijken van Nairobi. Ik uh, ben daar ook afgelopen jaar geweest. En daar werd het nummer ook regelmatig gedraaid. Dus het, het, het verbindt de wereld de echte daadwerkelijk. En dan, ja, dan zijn we toch met z'n allen uh, mensen... en zijn we met z'n allen kerst aan het vieren. Uh, hoeveel mag ik bijschrijven vanuit jou Rutger? Uh, ik heb 10 euro gedoneerd. 10 euro, helemaal top. En nou Anna doet er nog 20 euro bij. En uh, Suzanne Rijkoff nog 10 euro. Mirjam Aguzul, die doet 40 euro. Roel de Mulder 15 euro. Kim en Mark 25 euro. Kortom, het is een plaat die echt wel wat oplevert. Weet uh, je nog hoe die eet? Uh, ja, tuurlijk. Okay. Mejalezen. -me -ja Mejaleze, ja. Vrolijk kerstwezen, Rutte. hè? Dankjewel, Kiel. Hey. Ja, dankjewel. Schoonabom and I can't get it girl, a good home that me low I'm murder me step in the club Selected to the top in the soul Music and and lyrics by the tones and the high-grade sent from above We tell them... Hey, yeah, yeah. Watch out for this, this, this Watch out for this, the goodness green Watch out for this, that is my desk my mix, Mash up the place, but she I'm glad to say in ya. Ah, Kill any sound violates Say them I go get murder Ah Call them a bubble and a wine So I'm glad say in ya. Ah me go the artist Yes, me go the artist Man I'll be General The rest of them a novice Step in the place Turn it up, turn it up, turn it up Till he woke up a the Paris one hey. Bumble clap Now me friend them a girl is Grappis Call them what say me a the smartest Up in a your face Say the great it a place You know you're not know, fit you fuck with the artist hey. Pourquoi tu me vois bien Pourquoi Pourquoi De ho. Oké, okay, dan stoppen we er bijna mee als jullie ho zeggen. Oké. Okay. Kwartiertje nog vanuit het glazenhuis. Dit is beter. Spreekt voor zich. Dat is inderdaad heel toepasselijk. En uh, Jessica vroeg me aan. Maarten Oldekolt, uh, Johan uh, Koekoek. Oh, dan moet ik hem toch even bedanken, natuurlijk. Uh, Dank je, de koekoek. En Vivian Jongen uit Brunsem ook. Uh, ja, dan, dan ga je toch voor bij alles denken. over oh, de laatste keer dit, voor de laatste keer. Hè? Voor de la Zelfs dat ik denk, over oh, de laatste keer even deze tune. Oh, lekker. Ah, wel lekker, lekker, lekker. Want hij is weer ergens, hoor. Hij staat weer buiten of op het plein. Don't need Domin die hier zo dadelijk na negen het overneemt. Wat dat betreft, net als je zeg maar in het Vlaams huis uit stond nou ja, voordat we begonnen, doe je dat ook zo dadelijk Domin. Het is toch een beetje een erebaantje hoor, Giel. Ja, dat begrijp ik. Hm. Want ja, ik moet zo meteen uh, beschrijven hoe jullie naar buiten komen en wat de mensen er allemaal van, uh, van gaan vinden. Maak het wel even wat mooier dan. Ze zien er heel ja. knap uit. Zien ze er goed alsof er niks gebeurd is. Nou ja, ik oh. moet zeggen, wij zitten natuurlijk de, de hele week ook een beetje backstage naar jullie te kijken. En we vinden allemaal, de alle collega's dat jullie zo vertond goed eruit zien. natuurlijk. Nee, nee, Nee, nee, nee, nee. Dat zou ik nooit over liegen, Gil. Dat weet je zelf ook. Ah, okay. Maar je bent echt hier over het plein, toch hè? Ja, ja, ja. Leeuwarden, goedenavond! Hey! Ik moet heel even gaan kijken. Is er nog een beetje kracht over, jongens? Kunnen we nog even schreeuwen zo als ze uit het huis komen? Ja, dat lukt altijd wel even. 3, 2, 1. Oké, dat gaat hartstikke goed. Heb jij nog een beetje volume over in je stem? Ja. Ja? 3, 2, 1. Nou Leo, dan gaan we dat nog even één keer met z'n allen doen! Drie, twee, één. Ja! En dit is pas de generale Repetitie jongens, dit komt allemaal hartstikke goed. Oh, oh. Ja, ja. ja. Uh... ja. Doneren kan nog steeds tot je bijdrage op Giro 661 of bel nu meteen 0800 1130. Koen, wat kan ik voor je doen? Nou, voor mij, mij kan je niet veel doen uh, Giro. Uh, oh. ik, ik, nou, ik, ik, ik ben al zo ontzettend blij, want we hebben wat geld voor jullie verdiend uh, in, uh, in, in een heel leuk evenement. We hebben met uh, 140 drummers uh, 6700 euro voor jullie verdiend. So. En, en uh, het enige wat je voor me kan doen dan is even nog één keer het plaatje Blurred Lines draaien. Want uh, dat was onze laatste plaat na 24 uur drummen voor jullie. En uh, het was gewoon een fantastisch leuk evenement. En we hebben er uh, heel erg veel geld mee opgehaald. Ik denk, en, uh, ja. En, en het allerleukste was zeg maar dat uh, dit nummer, uh, het laatste nummer, was wat we met een 93-jarige drummer samen hebben gedrumd. Dus het oh, was heel apart. Ja, die had Blurred Eyes ook, ja. denk ik. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. En vooral die Blurred Lines. Ik, ik, ik ja. hoop <laughs> dat hij een test meegekregen heeft. Hey. Ik hey, ga hem erin. Fijne avond, dankjewel. Super, dankjewel, Succes nog. Ja, nou ja, dat zal nu wel lukken. 9 voor 9, 0800, 1130. Of 3fm.nl/slash dooneer. En ik zeg het nog één keer: ik kan ook gewoon je bijdrage storten. Op Giro 661. Loes Mombar, René Koyman, Lola van Anke en Iris Brand. Dankjewel! Met name, Iris, dat jij ons ook even uit die brand geholpen hebt. Of beter gezegd: de kinderen die onnodig sterven aan diarree. Ja, jongens, dan kunnen we toch wel een beetje de balans opmaken. En dan nog niet qua cash, want dat gaat uh, zo dadelijk gebeuren. Maar gewoon meer even, uh, ik bedoel, zonder keuzes te maken hoor. Uh, maar gewoon even wat hoogtepunten die, die te winnen schieten. Stro Mai komt bij mij binnen. ja, och, ja uh, dat was uh, echt fantastisch. Nou ja, uh, Crystal. Ja, dat ja ik ook. zeker. Ja, ja. Ik uh, heb ook hele heftige momenten gehad. Uh, vanochtend nog. Een uh, dame die uh, vertelde hoe haar zoon overleden was. En uh, zij vond nog geld op uh, de kamer. Hij was altijd fan van Sears Request. En, uh, ja, ze wilde het brengen, eigenlijk vorig jaar al, maar vorig jaar overleed haar man. En dus vandaag stond ze hier. Ja, okay. ja, ja. Maar ook een mooie emotionele momenten als Douwe Bob en de, de strijkers van Ardesco. Zo, oh, dat was ook nog, ja, weer ja. was dat. Ongelooflijk. Ja, het, werd echt, uh... het werd ook emotioneel om een Gerard Ekdom weer te zien hier trouwens in het Glazen Huis met zijn... Uh, ja, nee, zijn uh, vieze uh, sapjes bedoel je? Ja, dat zou je ook. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vond het echt uh, top, jongens. Ja, ik ja, ook. En bedankt. Heel met, leuk. Echt eentje met een gouden randje, moet ik zeggen. God. Ja, nee, maar bedankt inderdaad, ja. doen dus, ja, ja. nee, nee, vind ook. Echt tof. Oké, maar nu zitten we wel heel erg in de afsluitende fase. Ja. Dat geldt voor ons dan wel, maar die lijnen die staan nog open. 0800 1130. Ah, het gaat lekker. Ik heb net even gebeld. Het gaat aan de lopende ja, band. He? Het gaat echt heel goed. En eh, ehm. nog sneller kan het om te storten op Giro 661 of 3fm.nl slash doneer. We draaien alle platen die zijn aangevraagd. Ook de komende week, tijdens de Top Series Request. En ik heb me net al een beetje zitten spieken, want je kan je voorstellen... wij zien dat allemaal in het systeem. Deze staat hoog, jongen,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 Yeah! Play, fix you. Uh, ik hoorde horen. Of ik je kan horen Erik? Ja inderdaad Giel. Uh, ik zou bijna echt heel flauw zeggen. Huh? Maar uh, huh? ja, uh, ik uh, kan je horen luid en duidelijk. Dat betekent dat als jij ons nu gaat roepen dat... Uh... Dat wil zeggen dat het, uh, nou kijk op mijn horloge. We zijn, uh, we zijn punctueler dan ooit. Uh, en we zijn live op Nederland 3. Uh, het moment uh, is, uh, is langzaamaan uh, daar. Okay. Dat, je, uh, dat je eruit, eruit mag. Hoe, hoe voelt dat nu? Ik heb het warm, ik heb het ijskoud. Giel is zo zenuwachtig. Ja, hij los. loopt de hele tijd rond hier. Dat is echt Ik de hele ah. week nog niet gezien. En het mooie is, je merkt ook gewoon buiten. Dan merk nu even de spanning van nu gaat het gebeuren. En zo langzaam maar zeker als wij weg zijn, gaat hier in het glazen huis het licht uit. Ja, ja en hier gaat het licht aan. En hier staan heel veel mensen op jullie te wachten. Laat je het ook even aan die drie horen dan. Kom op. Wow, wow, wow. Nou, dat zijn er best wel wat. Um, ik kijk even over mijn linkerschouder en ik denk dat het moment gekomen is dat jullie langzaam je radiospullen los mogen laten. En wat jassen aan gaan doen. Want We trek wel een jas aan. Het is godzijdank droog geworden. Het heeft hier de hele dag gegoten van de regen. Daar weten die mensen hiervoor alles van. Die zijn inmiddels weer een beetje opgedroogd. Het is, het is echt, het is droog. En daar danken wij uh, uh, iemand voor op onze blote knieën voor. Uh, jongens, trek langzaam een uh, jas aan dus. Ik zou ook een sjaaltje doen. Ja. Uh, en uh, dan wordt het, wordt het langzaamaan tijd om die, uh, om die deur open te gaan maken. Moet je ja. je voorstellen, zes dagen lang. Alleen maar keihard gewerkt, weinig geslapen, niets gegeten. Ik vind het zo gek om naar de radio los te laten eigenlijk. Dat is, we nemen nog angstvallig de laatste microfoon mee. Ja. Ja, ja, nou, Hou uh, hem nog even vast. Ja. Nog even vast. Um, ik denk dat het tijd is om te gaan. Paul, moet jij nog een, een muts op? Oh nee. Oh. Tegenwoordig <lacht> niet meer, Erik. Dank je. Tegenwoordig <lacht> <dat> niet meer. <lacht> uh, het is tijd geworden, jongens. Ik zou zeggen, kom deze kant op. Welkom bij de finale van 3FM Series Request 2013. Leeuwarden 2013. Ze gaan bijna het huis uit. Maar waar vochten we dit jaar ook alweer voor? Erik Korton neemt je nog één keer mee naar Burundi. Ook dit jaar ging ik weer op reis voor 3FM Series Request en het Rode Kruis. Bestemming Burundi. Een land waar de mensen arm zijn. Heel erg arm. Omdat mensen zo arm zijn, leven ze in slechte hygiënische omstandigheden. En sterven er onnodig veel kinderen aan de gevolgen van een simpele ziekte als diarree. Niet alleen in Burundi is dit probleem actueel en verontrustend. Jaarlijks sterven er wereldwijd 800.000 kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van diarree. Dat zijn er iedere dag 2200. Dagelijks 70 volle schoolklassen. De oplossing is eigenlijk heel simpel, maar daar is een hoop geld en dus onze steun voor nodig. Het Rode Kruis helpt in deze gebieden door het distribueren van zeep, het bouwen van goede en veilige latrines, oftewel toiletten, en het verzorgen van schoon drinkwaterpunten. Simpele oplossingen voor een groot en serieus probleem. Massaal gedoneerd. 3FM Serious Request is ongelooflijk trots. Leeuwarden 2013. Let's clean this shit up together. ...van het Glazenhuis in Leeuwarden 2013. Zendermanager Wilbert Mutsaars omarmt. Giel Beelen, die weer in de frisse lucht staat na zes dagen maken. Koen Weidenberg in de armen van Wilbert. En ook Paul Rappering heeft zojuist het Glazenhuis op het Wilhelminaplein in Leeuwarden verlaten. En dan begint nu de tocht, de zegentocht. Ik kan niet anders zeggen... 350 vrijwilligers van het Rode Kruis staan, niet alleen hier klaar, maar ook op het plein waar het zometeen allemaal gaat gebeuren. Waar zometeen Raccoon verder zal gaan spelen met speciale gastmuzikanten. Op dit moment op het plein 5000 mensen, dat is het Willeminaplein. Maar van het Plein hebben ze nog een behoorlijke tocht af te leggen naar het Olde Hoogster Kerkhof, dat ligt hier even verderop. Ze stappen in een auto en ze gaan vervolgens met die auto naar dat plein toe. Waar dus het eindbedrag zal worden getoond van 3FM Serious Request. Op dit moment zijn ze in die auto gestapt. Giel, Paul en Koen, 144 uur radio ligt achter hen. En zometeen horen we dan wat het heeft opgeleverd. Het is wel weer een fantastisch gezicht. Op dit moment sta ik op het podium. Dat betekent dat ik kan uitkijken op het glazen huis. Maar vooral op de enorme mensenmenigte die zich hier heeft verzameld om deze drie DJ's van 3FM Serious Request 2013 te verwelkomen. En dat ziet er mooi uit, ze staan allemaal achter op de auto, ze kunnen zwaaien, ze kunnen lachen, ze kunnen schreeuwen naar iedereen die voor hen is gekomen hier naar dit plein in Leeuwarden, Terwijl ze dus door de Ere Haag rijden van Rode Kruis vrijwilligers. We begonnen in Utrecht in 2004, 2005 en 2006, we gingen naar Den Haag in 2007, Breda 2008, Groningen in 2009, we zijn in Eindhoven geweest in 2010, Leiden 2011, vorig jaar in Enschede. En dit jaar waren we op het Willemineplein in Leeuwarden. En dit is dan de apotheose, het laatste moment van 3FM Serious Request. En het mooie is van op dat podium staan, dat betekent dat ik ook de mensenmenigte in kan en gewoon eens even kan gaan kijken wat de sfeer is. Ze zijn er weer uit. We ja! zijn weer vrij. Jammer. Hè? Ja, nou ja, voor de actie wel, want het gaat zo meteen weer allemaal verdwijnen hier. Ja, nou ja, pech. Heb je een beetje genoten van deze week? Ja, zeker. Kom je hier vandaan? Ik kom hier vandaan, ja. Dus je hebt de hele week hier gestaan? Nou nee, ik heb heerlijk binnen gezeten. Nee, alleen je dacht vandaag moeten even. Ja, nee, ik ben een paar keer geweest, maar ik heb voornamelijk binnen binnengezeten. Dankjewel voor je bijdrage. Ja. Op dit moment rijden ze langs. Uh, Giel, zwaaiend, dankbaar. Paul met zijn vuist in de lucht. En Koen handjes aan het schudden van al die mensen die hier naartoe zijn gekomen. Om de helden van 3FM Serious Request uit te zwaaien. De tocht is lang, dat moet ik zeggen. Ze gaan de hele stad namelijk door. De hele stad gaan ze door naar het plein waar het zometeen gaat gebeuren. Waar het eindbedrag van 3FM Serious Request. Zichtbaar zal worden. Sander Hogendoor staat er op het plein. Sander, Domin, in blijde verwachting van de drie DJ's. Hier uh, staan we op het Hondoosse uh, kerkhof. Ik zie heel veel lichtjes. Iedereen heeft zijn telefoon in de lucht. Lampjes, het is super druk. Duizenden en duizenden mensen. Ja, kijk het toch licht gespannen naar wat er zo meteen gaat komen, maar ik zie nog geen lampen van de auto. Dat klopt, ze zijn net om de hoek, standen. Hou je ogen open nogmaals, het is een bijzondere tocht. 12.000 mensen totaal, 5.000 hier op dit willem plein En 7.000 waar jij nu staat, waar dus zo meteen de finale gaat, gaan, gaat plaatsvinden. Hoe was het deze week? Leuk. Het was heel erg leuk, hoop ik, toch? Ja. ja. Hebben jullie er een beetje van genoten? Jawel. Wil je er even keihard schreeuwen naar ze voordat ze de hoek om, om zijn? Ja. Even schreeuwen. Nu? Ja, nu! Nu go go go! Ah! de meisjes, daar zijn ze gek op. Sander, hoeveel mensen kun jij daar zien? Wat voor uitzicht heb jij? Nou ja, het is hier niet te tellen, Domine, het is echt afgeladen, vol helemaal vooraan natuurlijk. Hartstikke druk, maar ook tot ver achterin waar de kroegen langzaam weer beginnen. Daar staan ook allemaal mensen en ja, iedereen heeft ook lampjes meegenomen. Het is een fantastisch uitzicht hier van af het podium. Ik heb goed zicht op waar zometeen de auto gaat aankomen met onze drie helden daarin. En dan gaat het hier ge, ge, ja, gebeuren op het podium, het eindbedrag. En ja, iedereen is gespannen. Ik zie iedereen wel heel blij, want het, ja, we hebben iets bereikt, maar iedereen is gespannen hebben we dit jaar opgehaald, met z'n allen, met 3FM, maar ook met heel Nederland. Ik heb goed nieuws, ik kijk nu namelijk op een videoscherm en Sander, ze zijn echt heel erg dichtbij al die mensen, ze komen er echt aan, hou je ogen open, loop nog heel even naar op mensen toe die hier, ik ga er vanuit, de hele week gestaan hebben, toch in de kou? Nou, nou, nou, niet Ja, ligt dan even de voor week. de radio. Niet alleen de hele week hoor. Regen, wind getosseerd. Nou, nou, af en toe, en toe. Het is niet een heel erg warme week geweest, laten we eerlijk zijn. Nee, dat klopt. We zijn al op 10 miljoen, dat mogen we al zeggen, dat weten we, dat is de laatste tussenstand, maar wat verwacht jij als je heel realistisch bent? We zitten op de 10 miljoen? We zitten al op de 10 miljoen, dat mogen we al zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Ah, ik ik, ah, ik, ik, ik verwacht toch wel 12 miljoen? We gaan naar de 12 miljoen. Ik vraag het even aan de dames. 12 miljoen, gaan we het redden vanavond? Ja, ik weet Ja, dat denk ik ook, ja. ja gewoon het vertrouwen hebben, gewoon bluffen, natuurlijk gaan we naar die 12 miljoen. Ja, precies, voor 14. Wat was het hoogtepunt afgelopen week, dames? Of is dit eigenlijk het hoogtepunt? Ja, dit is toch echt wel het hoogtepunt. Ben je vaak langs geweest? Heerlijk? Nee. Ja, ik ben heel vaak, je bent heel vaak langs ja, geweest. echt heel vaak, elke dag. Ik moet wel zeggen, het is ook wel zo'n avond waarop heel leerwaarde uitloopt. Want het plein waar het zo meteen gaat gebeuren, waar de jongens onderweg zijn, dat zit al helemaal vol. Dus je hebt hier op dit met het beste uitzicht. Ja, echt wel. 12 miljoen, hoger of lager? Hoger. Hoger dan 12 miljoen euro, Sander. Het, maakt, ja, het, is, het zou fantastisch zijn, gaan we eroverheen van uh, het recordbedrag van vorig jaar. Het, aan de andere kant, het is geen wedstrijd. Iedere euro die is binnengekomen, die iemand kon missen, uh, telt mee voor 3FM Series Quest. Daar kan een hoop verschil ook mee worden gemaakt. 1 euro bijvoorbeeld, zeep voor een kind voor een hele maand, dat is geen geld. 6,50 euro, een watertapje voor de mensen thuis. 15 euro, een waterfilter voor een heel gezin. Uh, het zijn gewoon zomaar wat random voorbeelden van wat jouw bijdrage aan 3FM Series Request uh, kan doen. En dan ja, is het een beetje om het even of we er overheen of uh, er net onder blijven. Maar het, het wordt een gigantisch bedrag, dat sowieso. Want vergeet niet, het zijn vele miljoenen. Ongelooflijk. 2200 kinderen per dag. 800.000 kinderen per jaar. Dat zijn 70 volle schoolklassen per dag. Daar hebben we de afgelopen 144 uur radio voor gemaakt. En niet alleen Giel, Koen en Paul, maar ook alle drie fm djs En al die werkelijk honderden vrijwilligers van het Rode Kruis. Die hier keihard hebben gewerkt aan het eindbedrag. Dat zometeen dus bekend wordt gemaakt op het grote podium. Waar op de achtergrond nog steeds voor Koen live speelt. Ik kan me voorstellen dat je nu bijvoorbeeld in de auto zit of in de trein. Omdat je net op het Willemineplein bent geweest en onderweg bent naar huis. Omdat de laatste trein alweer terug gaat naar het plekje waar je woont. Raccoon speelt nog steeds door. Er draait geen bandje. Ook Raccoon moet gewoon doorspelen. Tot Koen, Paul en Giel het plein oplopen. De auto, of oprijden, pardon. De auto afstappen en dan vervolgens door de menigte, door weer die erehaag van Rode Kruis vrijwilligers het podium oplopen. Let's clean the shit up was dit jaar ons thema. 09091336 stond de hele week voor je open. 3FM.nl was bereikbaar voor al je donaties en kom in acties. En Giro661 blijft ook nog even open voor al je donaties voor 3 fm Serious Request. Maar op dit moment gaat het om dat eindbedrag. Het gaat om wat er zo meteen op de teller staat. Ik loop heel even naar iemand toe die heel hoog zit. Hi. Hallo! Op de schouders bij je, op de schouders bij je vader denk ik? Ja! Hoe vind je het hier? Cool. cool. Cool, cool. Maar heb je het koud of vind je het gewoon vet gaaf hier? Ik vind het gewoon cool. Waar komen jullie vandaan? Hier uit de stad. Uit de stad. Ik ga het snel terug naar Sander, want ik hoor heel veel gejuich. En dat betekent niet, Sander. Oké, okay. Iedereen die een telefoon in de hand heeft. Maar zwaar, want ze zijn weer. Die zou bijna denken dat ze helemaal vanaf de andere kant van de provincie moesten komen. Maar ze zijn er op het plein. Steek je Alle lampjes in de moeten de lucht in. Alle telefoons, alle licht. camera's. Alles wat is meegenomen. Want zometeen komen onze drie helden hier door een haak van Rode Kruis. verder hier naar het podium toe. Iedereen is zo gespannen. Al die duizenden mensen hier voor het plein. Uh, op dit moment is de auto er. Ik zie helemaal ver achter in het publiek. Bij de kroon, bij de horeca. Daar zie ik langzaam het publiek uit elkaar gaan. Als een soort van rode zee. En daar komt de auto met onze helden dan rustig doorheen gereden strakjes. Die rijdt naar het podium. Podium. De drie DJs Koen, Paul en Giels willen uit die auto stappen. We zullen het podium betreden. En uh, jongens, hoe ja. ziet dit er mooi uit. Het lijkt wel Kerstmis. Oh, Leeuwarden, wat ben je mooi! Erik <laughs> Corton maakt het publiek klaar. Onder zijn de van, de van de van de DJ's. Op dit moment gaan de, de deuren de open Lerwaarder, van de auto voor Giel, Koen en Paul. Ze zijn uitgestapt. Ze wandelen nu. Rustig, heel rustig, want ze hebben natuurlijk heel lang niet gegeten en ze hebben een enorme inspanning geleverd. Dus ze lopen heel relaxed naar dit podium van Leeuwarden, het olde hoosste We gaan verder met Raccoon. Er komen onze disc jockeys, Koen, Paul en Giel. Ik zie ze lopen door een erehaag van een rode kruisdraadwilligers. Ze zien er moe uit, maar klopt. De weg het op het podium. to roll. Heerberg is het podium opgekomen. Onze helden Koen, Paul en Giel zijn op het podium. Koen is zichtbaar emotioneel. Dat is ja, wat logisch ook. Je hebt een week niet gegeven. Je hebt je zo hard ingespannen. Dat heeft Erik van knuffel. Bedankt alvast het publiek. Want het is niet alleen de actie van deze mannen. Van heel Nederland en iedereen ook die hier op het plein in Leeuwarden staat. Met tranen in de ogen luisteren ze naar Raccoon. En niet alleen naar Raccoon, ook Crystal, Kensington en Nielsen spelen samen met Raccoon. Ze zingen mee op deze Chills of Lightning. En ze zijn zichtbaar geëmotioneerd. Ja, kun je het je voorstellen. Je bent dood op het blaadjes draaien van het niet eten. Constant maar moeten entertainen, moeten knallen, goede radio moeten maken. Ja, dan, dan ben je een beetje geëmotioneerd. Like is... Dit is heel mooi. Oh jongens. Oh Leeuwarden, ik zei het net. Leeuwarden, ik zei net, wat zijn jullie ongelooflijk Wat Zijn ze mooi, hè? Dit is echt niet normaal, dit. Niet normaal. Uh, misschien dat dit ook wel mooi is. Wat ik in mijn handen heb. Het is heel simpel. Het is een appeltje. Uh, soms is het een appeltje voor de dorst. In dit geval een appeltje voor, tegen de honger. <laughs> maar je mag hem, je mag, je mag hem hebben. En, uh, uh, en neem er een hap van, zou ik zeggen. Hoppla, daar gaat hij. Hey. ehm... Um, daar sta je dan. Ja Erik, we hebben elkaar de afgelopen week zoveel gezien. Met zulke indringende reportages en ik wil even een groot applaus voor deze man. Hij is van levensbelang voor Serious Request. Dames en heren, Erik Kortom! Dank. <applacht> um, jullie, jullie hebben de afgelopen zes dagen uh, wederom iets neergezet. Dat is echt een hele prestatie. Uh, Buiten het feit dat je dat, dat niet eet, maar gewoon zoveel radio maken, zo ongelooflijk weinig privacy, weinig slaap. En hoe jij dat hebt gedaan, kun je nu terugzien. Kijk maar eens even goed. Wat heb je omgehaald? Zes Op dit moment worden de hoogtepunten van Koens Wijnenberg vertoond. Aan het plein in Leeuwarden. Er zaten er een hoop mooie momenten tussen, en een hele hoop feestmomenten springen. Jan Smit en Dennis Weening die langskamen. Een hele hoop mensen bij de brievenbus. De kraai is er langs gekomen. Het masker van de kraai ging op bij Koers Wijnenberg. wordt gegocheld met een bal. Een hele hoop hostende mensen voor het huis. Gedoe met uh, Confetti, uh, Veiling uit Veiling TV natuurlijk. En al die onzin die daar werd vertoont. En vooral heel veel springende mensen. De sapjes zijn ook in beeld. Waar Koen af en toe uh, uh, een nipje van nam en hem dan per ongeluk liet vallen. Dansen met André Kuijpers was ze ook je bij. Nou, nou, koen Svijgelijker! De Te gast in het Vazenhuis. We gaan terug naar Erik Koton die staat met onze jocks op het podium. Ik zag jou, Paul, de laatste twee dagen. Steeds een beetje dunner worden en steeds een ja. beetje bleker. Hoe is het? Ja, ik, ik, ben, ik ben zo blij met dit plein. Dat is ongelooflijk. Denk ja, je, je, je wat zo mooi is? Kijk, wij staan hier misschien met z'n drieën vieren op het podium. Maar ik weet dat jullie hier staan voor al die kinderen die doodgaan van diarree. En dat is zo fucking mooi. Echt. Dat, uh, dat plein uh, is gekomen om je toe te juichen. En dat, dat, dat was dit oorzaak van kijk maar op dit moment worden de hoogtepunten van Paul Rabbering vertoond voor het plein in Leeuwarden. De sapjes komen voorbij, de brievenbus. Ja, en natuurlijk de kleine Paul Rabbering die ineens voor de brievenbus stond. Eén op één was het. Oh, oh ik dacht dat hij hem wil op. Christel die langstrom in het huis. Dat moet ook een apart moment geweest zijn. Je eigen vriendin weer even in je armen kunnen sluiten. Gekke veiling items. Tussenstanden die voorbij komen. Nog meer veiling items. Gekke dansjes mij die bijvoorbeeld langskwam in het glaashuis. Okay. Een hele hoop mensen voor het glaashuis, op dit moment zie ik. Ja, Paul Rabberink wordt ingepakt voor Veiling TV. Een hele hoop kerstmannen ook waren er op uh, het plein van uh, het glaashuis, het Rilminaplein. Ja, ik zie nog meer gekke dansjes die worden getoond op dit moment. En vooral een uitzinnige Paul Rabberink. Ja Giel, um we mogen jou een klein beetje een veteraan noemen... omdat het al zo vaak is geweest dat je in het huis hebt gezeten. Hoe, viel, hoe beviel deze editie? Wordt zoiets makkelijker of juist moeilijker? Of hoe gaat dat? Ik snap wat mensen denken. Ik bedoel, veteraan klinkt alsof het dan zou wennen. En ik zou bijna zeggen, gelukkig maar, dit, dit, dit went nooit. Kijk, achter de schermen vanuit 3FM gezien worden we steeds beter. Want dan kan je het echt zien als een soort sport. Serious Quest is wel een sport. Maar als je leidend voorwerp bent... Het is gewoon... Het, ja, ik ja, kan... Ik, Dan ook... moet je er maar gewoon ondergaan. Ja. En zo deed jij dat. Kijk maar. Love, you. Hele, hele geile goeiemorgen! Dit zijn de hoofdpunten van Giel Beelen die op dit moment worden vertoond. En heel, heel veel geile goede Gielbelen die ook werd wakker gemaakt. Onder andere Jan Smit, die toen nog zei... Wat ziet hij eruit zocht Een emotionele Giel Beelen hebben we ook gezien. Een hele hoop mensen voor het glazen huis. Uh, Giel die gekke bekken tegen Giel achter de piano. Gerald Tiene Kemper kwam langs. Liet een ballon knallen. Nog meer gekke bekken zie ik van Giel. Leeuwen laat je horen! <laughs> Natuurlijk was daar tsunami waar Kikoen, Giel en Paul heel lekker op gingen, maar vooral nou, Giel zie ik nu. Sportsboss spurquants die langs kwam voor Veiling TV. Giel die bijvoorbeeld even een stukje doet op de bank in het glazen huis, zodat je dat nog wel kon zien. De vele checks, de vele opbrengsten van de acties die heel Nederland heeft opgehaald, kwamen ook langs gasten in het Klaashuis. Giel die het sapje heeft laten vallen, wordt vertoond. Die die er vervolgens oplicht van een tafel. En het zijn zomaar wat oogspunten van Gielbelen. Gielbele en Leeuwarden heeft bij deze bewezen een absoluut seismografisch wonder te zijn. We kunnen hier gewoon met z'n allen een aardbeving veroorzaken. Geweldig. Gaan we straks ongetwijfeld nog een keertje doen. Jongens, mag ik jullie vragen om mee te lopen naar deze kant? Mag ik dan nou vragen aan al mijn 3FM collega's al jullie 3FM collega's om op het podium te komen? Want uh, uh, dit was natuurlijk één ding, dat de jongens het huis uit mochten. Maar we hebben ook nog iets, zo iets gedaan als geld opgehaald voor het Rode Kruis. Um, ik ben ongelooflijk benieuwd en gespannen wat dat uiteindelijk zal gaan worden. Ik mag jullie absoluut hier naartoe uitnodigen. Hier is een rode knop. En als jullie daar zo meteen, als drie musketiers, een tik op willen geven, als ik tot, als ik tot drie heb geteld, dan, dan zullen we weten wat de eindstand, wat, welk eindbedrag er opgehaald is met deze editie van 3 of M Request. Kinderen die sterven van de gevolgen van diarree. Een serieuze zaak. Zes dagen lang hebben deze man in hun huis gezeten. En het is nu tijd om te gaan kijken wat dat heeft opgebracht. Zijn jullie daar klaar voor? Zijn we er allemaal klaar voor? De handen gaan naar de rode knop. Ja, daar gaat hij dan. Zullen we ze z'n tellen dan. tot drie? Eén, twee, drie. Letschermen maar allemaal cijfertjes draaien. Maar die draait moeten door het eindbedrag van de series request 2013 is 12 miljoen 300. 1.747 euro. Goed. Heel snel, die reactie. Ongelooflijk, ik had het nooit gedacht en het is gewoon gelukt. Nederland bedankt, Leeuwarden bedankt! Paul, Nederland heeft het hart op de goede plek en dat bewijst dit bedrag. Fantastisch! Giel! Nederland bedankt, met z'n allen hebben het gedaan. Fuck het cynisme, we kunnen de wereld redden met z'n allen. Hoppakee! Inderdaad, Leeuwarden, ongelooflijk bedankt voor jullie inzet. En heel Nederland bedankt voor dit eindbedrag. Dit is echt fenomenaal en astronomisch bijna. Uh, dat legt wederom een mooie druk op de schouders van Haarlem. Want daar gaan we volgend jaar naartoe. Komen jullie ook? Wacht even. Komen jullie dan ook? Ik zou zeggen, Haarlem, maak je borst. Maar nat, dank jullie wel vanuit een uh, inmiddels heerlijk droog Leeuwarden... gaan we hier nog een klein feestje vieren, toch? Dank jullie wel graag tot volgend jaar. Later. Oh my god, dit is ongelooflijk. Ja, het drinkt nu ook pas een beetje top bij door, maar het is 12 miljoen. 302.747 euro. Wat we met z'n allen hebben opgehaald, want het is een actie van heel Nederland, heel Leeuwarden, heel Friesland, maar vooral van heel Nederland. 12,3 miljoen euro heeft 3FM Serious Equest 2013 opgebracht. En op dit moment staan alle collega's van alle disjockeys van 3FM staan op het podium. Onze helden staan voor op het podium. En wordt gedanst. Iedereen springt op dit moment. Op het Anthem, de plaats van onze jogs in het glazen huis. Bad Boy Slim, Be Brave repeat. En het plein gaat volledig uit zijn dank. Ik zie werkelijk niemand die hier niet beweegt. Duizenden mensen maken zich op voor de ambitieuze. Collega's, alle t van 3FM op het podium. Bijvoorbeeld een domien beschuren. Hebben we een knuffeltje ah, jongen, Hebben we het weer verschrikkelijk goed gedaan, met z'n oh, heel Nederland? Het is weer echt waanzinnig. Maar ook het, het, de blik vanaf dit podium, al die mensen. En als ik dan bedenk dat dit heel Nederland is, we zijn het op één plein zo mooi zien. Waanzinnig, waanzinnig. En dat elk gezichtje wat je nu ziet, dat iets heeft gedaan. Iets voor waar we het allemaal voor doen. En kijk de jongens, 12.302.747 euro. Eh, Ongelooflijk. Ik ga ons in deze opzoeken. De drie helden uit het Glazenhuis. Er is een fotomomentje op het podium. Er wordt een zin daar georganiseerd.